De stond Christus Dracht sprak. voorwaar Yeah. That's not gonna happen. Goedenavond, lieve luisteraars. Welkom op ons Rock and Roll Café. Uh, samen met Yves. Dag Yves, goedenavond. Goedenavond. En we hebben Nel bij. Dag Nel Ponshaars. Hallo. Hallo. Welkom. Nee. Merci, goedenavond. Hoor je mij goed? Ja. Ja, oké. Okay. Tof dat je bij ons bent. U komt uw nieuwe plaat een beetje voorstellen bij ons. Yes. En uh, je hebt ook wel wat nummers doorgestuurd. Ja. Wij zijn zaterdag, Yves en ik, naar uw uh, release geweest. Ja, super. Dat had ik zelfs niet door in het begin eigenlijk. Ja, maar... Ja, ik kan niet alles weten. <laughs> had no? andere belangrijkere dingen te doen dan. Wat is nu op de, op de, you know, de gastenlijst? Of, uh... Ja, had ik het geweten? Oh, nee. <laughs> ja, het was wel. Allez, Zaal Bernhard, dat was, dat was echt wel. Heel dat was de plaats voor. Eigenlijk. Dat was gewoon de ultieme plek, de droomplek. Echt, ik ben super content. Dat had niet beter kunnen zijn dan dat. Ja, en vertel eens over uw, uw, uw nieuwe plaat. Vertel eens, uh, hoe, je, hoe ben je op je ideeën gekomen uh, en dergelijke. voor nus ja. te schrijven? Want ja. ja, eerst en vooral lockdown, dat is sowieso voor uh, muzikanten al... Uh, dat was niet leuk, maar op een bepaald moment hebben ze zoiets van, oké, okay, te veel tijd, er moet iets gebeuren. Maar ik had een lief en die begon heel raar te doen. Oei. En ik heb dan ontdekt dat hij eigenlijk alleen maar heeft gelogen tegen mij, bedrogen met verschillende vrouwen. Oi. Oei. Ik ga er niet te veel woorden nee, over nee, nee, maken, nee, nee. maar ik uh, ben even ontploft. Tsjernobyl en Hiroshima tegelijkertijd. <laughs> um, ik word echt niet snel kwaad, maar toen had ik het vlaggen. en Ik heb dat moeten afschrijven van mij, want ik, ik, ja, ik zat daar met een energiebom <laughs> ja. en dat moest eruit. Dus ik ben echt door een soort van emotionele trip gegaan, van kwaad naar droevig, van ja, alles is gepasseerd. Dus uh, dan had ik één nummerje geschreven, omdat ik pist was, ik, en dat was geïnspireerd door een nummer van Sonic Youth, dat ik toevallig hoorde op de radio, ik dacht, alright, ik ga ook zoiets doen. <lacht> <lacht> um, en dan, ik speel in de, in de band van Stef Camille, ja. dus dan had ik dan Stef laten horen en die zei van, mij Jij wordt wel heel punkig gekwaad, Ik zeg, oh, is dat zo? <laughs> Ik weet het niet. <laughs> Ik zeg, oké, okay, wacht. Ik ben nog maar pas begonnen. Let's go for it. En dat is, voilà. Dit heeft mij aangemoedigd om dat, om dat gewoon af te maken. En er zat ook nog veel in mij dat eruit moest, dus, voilà. Mm. En, en daarom ook de, de, de furien, als, als ja. en het kwaaden, uh, het, kwaade, het, uh, het ja. afrekenen. Uh... Inderdaad. Uh, de naam van de plaat is Erinys. Dat zijn de Griekse furien. En dat ja. zijn uh, eigenlijk schrik godin de onderwereld die dan uh, mensen komen achtervolgen voor de rest van hun leven en, en straffen eigenlijk of voor misdaad. Ja, ja. ja, die komen speciaal uit de onderwereld uh, mm -hmm. om mensen het leven zuur te maken eigenlijk. Ik vond dat wel eigenlijk humoristisch. Uh, humoristisch. Ja, een heel goeie. Uh, ik vond dat heel goed. Ja. En, en, van toepassing ook. Inderdaad. Ja. En hoe noemt u nieuwe plaat nou? Euris, ja. Voilà. Hey. Dus dat zijn die ernieën. De dokters van Gaia. Oh. Ja, ja want je vertelde toen ook uh, uh, met uw release, hè, dat je zei ja, ik kan nog geen vol uur vullen. Ja. Eh, geen volledig uur vullen. Ja. Maar voor mij, ik spreek voor mezelf, uh, ik denk dat Yves dat ook wel kan beamen, dat was echt al... Het is We een speer door... waarin ja. komt uh, echt, uh, ja, die, die ambiance, die... die... Je wordt er echt volledig uh, ja, ingezogen. Hein? Je zit volledig in, in, in het moment mee in de in de In de setting, ja, in de sfeek, die zaal. Ja, ja, ja. absoluut. Want... Het is echt wel een verhaal. Hè? Ook de volgorde van die songs. Dat is echt, je, je vertelt een verhaal, dus ik pak gewoon de luisteraars mee in een soort van trip van mezelf. En ik hoop gewoon dat er zoveel mogelijk mensen dat goed vinden. Mm -hmm. Maar dat is altijd uh, spannend. Hè? Want ja. Je zit jij dat wel te schrijven op je kamer, in, in tranen met momenten, maar... Ja, als je dat dan ineens voor mensen moet spelen, jij weet dat niet, je, je weet niet van, oké, okay, is het is too much? Is het te mellow? Is het is te heftig qua tekst? Is het erover? Maar dan denk ik van, ja, oké, okay, het is mee. Ik ga mijn ja. eigen echt niet inhouden. Het is genoeg mm. geweest. Is, ja. dit, dit is het. This is it. Ja, het is ook wat dat in je opkomt, hè. Schrijven, denk ik, werkt ook zo. Wat dat in je opkomt, ga je neerschrijven. Je kunt dat een beetje aanpassen, ja. maar dat is ook een gevoel. Absoluut. Dat ik kan, ik hebt, kan geen kant-en-klaar. Uh, als je mij zegt van je moet deze en deze en deze doen, dan ga ik knal tegenovergestelde doen. Ik kan niet op commando iets doen. Dat gaat niet. Dat is, alles in mij gaat er tegen vechten. Maar ja, wat, wat komt, dat komt. Hè. Ah ja, tuurlijk. tuurlijk en, en, en heeft zeker. het dan uiteindelijk ook louterend gewerkt, uh, die plaats? Absoluut. Dan... Ja. ja, <laughs> dus, ja. ja. Dan, dan was het klaar. Ja, zeker. Ja, ja. ja voor <laughs> mij wel. <laughs> zeg, Nel, uh, een vraagje. Uh, we gaan straks nog een nummertje luisteren. I am the moon van op uw nieuwe plaat ook. Mm -hmm. uh, maar waar heb je eigenlijk een beetje je mosterd gehaald om muziek te schrijven? Want je hebt je tekst, maar je moet er ook muziek op uh, ja. componeren. Uh, waar heb je dat, Ja. Waar heb je je mosterd gehaald? Dat is een heel goede vraag, maar ook Heel moeilijk om te beantwoorden. Ik moet altijd geïnspireerd zijn door iets dat ik zie. Ik ben heel visueel. Dus de teksten die ik schrijf, ik zie alles gelijk een soort van film voor mij. Um, en dan pas kan ik beginnen schrijven. Ik kan niet gewoon achter mijn piano gaan zitten en denken van oké, okay, ik ga nu een kwaad nummer schrijven over dit. Of ik ga nu dit eens even onder woorden. Dat gaat niet. Dus ik moet iets zien of iets horen of iets voelen. Ja. Dat, dat kan echt iets kennels zijn en een tram dat voorbij komt en dat zo... Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Als, als, ik, als ik het hoor, dan hoor ik het en dan ben ik vertrokken. En dan stop ik ook niet voordat ik een soort van structuur ken heb. Mm -hmm. En vaak komen die woorden dan vanzelf. Eerst zo een beetje gibberish, maar de basiswoorden wel. En dan ben ik daarna ja een beetje te sculpteren. Van, uh, fantastisch een, uh, uh, en daar komt dan die fantastische mooie ja, plaat ja. het <laughs> is mooi, het is knap maar. ja, ik vind het echt heel uh, we gaan uh, nu even I am the moon opzetten als All dat right. goed is voor jou zeker, zeker Cross my memory, like you would do. Landscapes of fire, light up my glow. The skies and rain The clouds, they know me Reveal my name A good time, like a good time on a cloud in a dream. We played the real thing just to make it to the place that we wanted to see. I just took what I could get, she just took what I was leaving, and we took another hit, flushed the milk and poured a grieving. Now she's not She wanted to be Now she's not What she wanted to be. I'm stuck here, she said, with nothing but the hope for relief Nobody, I said, gets away with the life that he leads. It's okay to run for shelter, but there's a price on every day And no matter where you run to, it's that price you're gonna pay you No know, Gonna be free. Ain't no way that you're gonna be free. You're not gonna be you and me all of us in. Playing ice guitar. Playing. junior met ice guitar en ja dat brengt ons sowieso naadloos bij Nelle, <lacht> ja. uh, je speelt best hè, Camille? Ja inderdaad. Keyboards enkel? Ja keyboards alle verschillende soorten synths en zang uiteraard en heel af en toe op Zaag tegenwoordig. Ja, ik had dat ook gezien zaterdag. Ja, ja, ja. ja zingende ah, Zaag. Oh, gaaf. Ik heb mijn eigen drift gezien verdiend. Ik heb dat ooit gezien in het voorprogramma van Kurt Weil ah, van de Violators. Ja, ja. Maar echt, ik denk 10, 15 jaar geleden in de Vooruit in Gent. Er was 15 man denk ik op dat concert. Oi. Echt waar, dat was raar. Met Kurt Weil? Ja, Kurt Weil. En dat voorprogramma was een gast op Zingende Zaag. En ik had zoiets van: dat moet ik ook kunnen. Ja. En dan heb ik gewoon in Engeland zo'n zaag gekocht. <laughs> nee. Beginnen spelen, dat is niet gemakkelijk. Ik heb aan Fajlowski lessen gevraagd. En dan heb ik ook de, um, Adrian Stout van de Tiger Lilies. Die doet dat ook professioneel. Ook gewoon zo'n Zoom-les. Ja, oefenen, oefenen, oefenen. Veel pijn in armen. Maar uh, op een duur krijg je er wel klank uit. En ja, dat is echt cool. Wat makkelijk is dat niet. Dat zag er ook zo nee. heel moeilijk uit. omdat uh, nee. heb je hebt het speeld. gespeeld. Uh. ja. Ja, je Ge moet kosten, een soort buigt van hard ja. ja Je ja, ja. moet buigen. En hoe harder dat je buigt, hoe hoger. Maar je moet ook je strijkstok verplaatsen naarmate dat je harder buigt. Dus je moet altijd een soort van sweet spot vinden. Ja, ja, ja. Maar dat is, dat is eigenlijk gelijk Je hebt totaal geen referentie. Je moet alles op je oren doen. Maar vanaf dat je linkerarm, allee, afhankelijk of dat je links of rechts bent, maar als je even uitschuift, een 1 mm dat je verschuift, je toon verandert en. Ja, dat is uh, afzien. Maar wel welke... prachtig. Ja, ja. ja, dat is echt waar. Eh, afzien, eh. maar wel. alleen dus wat dat? je eruit haalt. Ik dacht, uh, kom, we gaan dat gewoon doen. En het is ook niet meer in er welke zagen dat je dat kunt doen. Okay? <laughs> eh, wel, ik denk dat wel. Toch wel? Ja, ik denk echt dat dat gewoon in een tijd is ontstaan, in de, de grote depressie in Amerika, als, als mensen... Ja. Niet, niet, gewoon ja. Ja, niet, geen, kon vervelen, geen, ja geen instrumenten konden kopen ja. of gewoon niet hadden dan pakte gewoon een strijkstok en, en, en, en een zaag ik denk het enigste verschil met die musical sauce is dat, je, dat die iets flexibeler zijn volgens mij ja, ja. Dat die iets buigen natuurlijk ja sauce. ja inderdaad. makkelijker goed natuurlijk. Ja. Musical Hoe? Is jouw muzikale carrière eigenlijk gestart? Als kind heb je waarschijnlijk ook waarschijnlijk uh, naar de muziekschool geweest. Uh, ja. en dergelijke. Yes. Vanaf dat ik mocht, ben ik piano gaan spelen op de muziekschool. Uh, maar na een paar jaar werd mijn leraar eens gek van mij, want ik wilde alleen nog maar blues en satie spelen. <lacht> ja. En dan zei hij, ik denk dat jij naar nou de jazz moet gaan. Ik dacht, oké, okay, wat is dat? Maar uh, laat maar komen. Ja. En dan in Lier hadden een van de eerste academies dat echt een jazzafdeling hadden. Dus dan ben ik daar beland. dan zat ik bij Jeff Neve, als mijn dikke oh, maat. Jesus. Oh. Ja, ja, dat was... Oh, was man, mijn, man, dat, man. Was mijn, dat was mijn, mijn pianoleraar toen. En um, ja, dat was heel plezant. Even zuiden. Qua, qua neemdropping kan, <laughs> ja. dat, kan dat wel tellen, natuurlijk. Ja, maar ja, we zijn ook allebei van de Kempen, dus we hadden direct een, een banding. Een band, ja. Oh, ja. En dan, uh, inderdaad, dan zat ik in een jazz, maar ik voelde ook... Ja, ik wou ook heel vaak zingen. Dus dan ben ik ook jazz gaan doen. En dan ineens, 18, sinds de middelbaar gedaan, en, en, in paniek: van, Oh nee, je moet iets kiezen, wat moet ik doen? Het enige dat je dan kent is dokter, advocaat of brandweer of zo. En ik dacht: Oh my god, nee, dat, dat, dat ga het niet zijn. En dan zei iemand: Ja, maar ja, je doet toch muziek? Door die toelating met het conservatorium. En ik dacht: Oké, als het niks te verliezen. Ik, ineens was ik geslaagd en was, kon ik daar beginnen. En ik dacht: Oké. Okay, Let's go. Wow. Dus uh, vijf jaar jazz, op conservatorium. Mooi. Dan ja, gewoon veel spelen. geleerd leert daar veel mensen kennen. Tuurlijk. Um, dan uh, Bram van Moorem en Kathleen Schier leren kennen. En dan de Golden Glows opgericht, waar mm -hmm. wij ook al 18 jaar nu mee bezig zijn. Mm -hmm. Net een nieuwe plaat gemaakt, Sunrise. Heel ja. mooi. Altijd vocal harmonies. Um, dan een paar jaar later Alex ik van, ik wil ook eigen nummers schrijven. En ik zat in die periode heel vaak in Brazilië. Ik was altijd van mijn bossa nova, dus ik dacht... Oké, okay, here we go. Ik ga een Portugees Canada, plaats schrijven. Ja. En inderdaad, in Brazilië, Portugees leren en songs in, in, in Braziliaans. Dus Indioloro, dat is mijn uh, Braziliaans alter ego. Ja. Dat ik schrijf in Portugees. Ik was toen, denk ik, duidelijk, nog niet klaar om mijn songs in het Engels te schrijven. Ik vond dat heel akelig. Want dat is, ook, dat, is, dat is wel heel persoonlijk mm -hmm. wat dat je schrijft. Allee, of toch wat dat ik schrijf. Ik kan niet gewoon zomaar random iets schrijven. Dat komt echt van diep. Dus in Portugees voelde ik mijn eigen altijd veilig. Omdat ik wist dat niemand dat verstond hier. <lacht> Tot, totdat er Brazilianen in de zaal zaten. Want er zijn ook een paar nummers dat echt... Dat ik gewoon een heel nummer uitscheid. Vapro Inferno. En ik wist altijd aan de reacties van de zaal of dat de mensen het verstonden of niet. Als die in een deuk lagen, dan wist ik van oké. Okay. <laughs> Ze hebben het door. Ze hebben het door. Maar dat vond ik dan ook wel uh, leuk of zo. Maar dan heb jij veel in Brazilië gespeeld ook. Ik, niet veel gespeeld, maar mijn toenmalig Lief, die maakte daar een documentaire over uh, de onderdrukking van de Indianen en... Uh, ...de sociale negatieve gevolgen van de organisatie van de wereldbeker... ...voor, eh, mm -hmm. voor de middenklasse mm -hmm. en de armen, de favela's... Mm -hmm. de alle dealers die werden opgepakt en buiten werden gezet... ...wat dat eigenlijk in zo'n situatie gewoon het ergste is wat je kunt doen... ...want er is totaal geen controle meer... ...en mm -hmm. alles liep daar uit de hand... ...mensen werden gewoon uit hun huizen gezet of afgeknald... Allee, War on drugs. Het is niet omdat je de, de dealers buiten zet of hij, dat het opgelost de, de, is. He? Nee, natuurlijk ja, dan niet. komt een guardia civil dat gewoon overpakken ja. en die zijn minstens even corrupt als al de rest. Mm -hmm. Dus ja. ja, die doen een handje open en uh... ja, en die hebben ook uh, geweren. Hè. Ja, sowieso, sowieso, als je dus daar. Dat was doen. wel heftig zo, want je kon daar ook niet zeker op bepaalde plekken niet gewoon rondlopen zonder uh, in snelwandel pas te... Mm -hmm. Te lopen. Heb je daar lang gewoond? Ik ging Allee, altijd maar voor, voor maximum drie weken op en af. Maar uh, ik heb dat toch wel drie, vier keer gedaan. En je, je voelde zo een, een soort van spanning. Ja, je voelde ook... Ja, die mensen, als, als je niks niet meer hebt, dan zat het tot veel in staat. Mm -hmm. En dat is, nee. ja, dat is keipijnlijk. Die mensen kunnen er eigenlijk niks aan doen. Dus... Uh, ik ja, dat vond is, dat uh, ik dat ook in muziek... Indioloro betekent blonde, indiaan. En dat is eigenlijk... Ik, ik, ik voelde zo die, die wanhoop van, ja, van... Je hoort nergens thuis die we die wanhoop worden... Het is in Amerika ook nog nou, altijd. Al ja, ja, ja. de, ja. de natives, aboriginals, overal in Vietnam ook. De, dan, dan noemen ze dat de minderheidsgroepen. Maar dat zijn ja. geen minderheidsgroepen. Oh, ja. Die waren er wel allemaal eerst. Hè. Ja. ja. Uh, maar die worden altijd wel weggestuurd van hun land, alsof dat gringo's zijn. Terwijl wij allemaal de gringo's zijn. Nee, ja. Inderdaad. En plaats maken voor iemand, alleen voor mm. een ander, terwijl dat, ja, dat is uh, verschrikkelijk. Ja. Hè? Dat is nog altijd aan de gang. Ja, dat is nog altijd aan de gang. En je krijgt dat ook soms moeilijk uitgelegd. Ik heb echt een paar keer aan het Maracanast-stadion gestaan. Voor de Indianen is dat heilige grond. Die hebben ook altijd vuur. En dan komen er auto's voorbij die vertragen, omdat die mensen in traditionele... Kledeij, zien ja. En die beginnen die uit te schijten. gaan Ga naar het bos. Gij ja, hoort in het bos. of uh, Wat zit die hier in de stad te doen? Uh, zit onze stad niet te vervuilen? Maar allee, het is niet dat een indiaan of een native is, dat die niet naar de NIF gaan. Hè, dat die niet hebben gestudeerd. Ja. Ja. Die houden gewoon hun tradities. Maar evengoed gaan die naar de NIF en hebben die een job. En zijn dat dokters of weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar die zijn wel heel trots op hun roots. Ja. En die willen die cultuur wel behouden. Dus allee, het een sluit het ander niet uit. Maar voor veel mensen is dat gewoon cowboys en indianen. En, uh... Dus waar het Maracana-stadion staat, dat is eigenlijk heel groot ja. van die mensen. Ja, ja, dat, is, dat, ja dat is kei -erg. Dat is eigenlijk ook wel erg dat ze daar een stadion hebben gebouwd. Eigenlijk, voor die. Ja. Ja. Allee, al. ja, om maar iets te zeggen. Ja, dat is kei erg. Ja. Jezus, oké. Okay. Dat wist ik zelfs niet. Ja. Dat is eigenlijk wel erg, hè? Mm -hmm. Zeg, oh, een, een andere vraag dat ik ja. daarover had, um, als je dan zegt van ja, ik schrijf dan even in Portugees. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is toch dat inderdaad, is, dat, dat kwam ja. ook in mijn hoofd. Omdat inderdaad. je zei van ja, in ja. het Engels is, is dat, ja, wij begrijpen dat dan beter, maar om, om je dan mm -hmm. toch te kunnen uitdrukken in het Portugees, moet je toch al een ja. niveau ja. hebben om, om, om het te kunnen, te kunnen schrijven, of het te kunnen uitleggen uh, op die manier. Ja, zeker. Ik zeg niet dat mijn Portugees flikkeloos is. Ik ik heb dat sowieso altijd laten nakijken. Hè. Mm -hmm. um, het, het ding was, ik kende wel minstens 50 of 60, Bossa Nova en Samba nummers van buiten. Dus als je weet wat dat betekent, mm. kun je heel gemakkelijk een soort van collage maken en puzzeltjes. Ik heb zo heel lang met zo'n soort van assimilachtige Portugese lesjes in mijn ogen. Dan luisterde ik er twee keer per dag naar, zo. elke dag een ander lesje. Dat gaat wel snel zijn. Ja, dat moet. Dat ik, moet dat wel ik, zijn, ik spreek ook Spaans, dus... Als je die woordenschat al kent, is het een pak gemakkelijker. Oké, okay, qua uitspraak, iedereen denkt dat dat ik weet niet moeilijk is, maar eens dat je weet hoe dat, dat, hoe nee. dat in elkaar zit, zal va wel? En maar, dan gewoon... Het moet uh, toch wel een beetje een talenknobbel zijn, hè? Ja, ja toch niet. Ah, toch ja. wel, hè? En heeft dat ook iets te maken met de manier dat het wordt uitgesproken? Want, want Portugees ja. is dan, dan ah, wel, een heel Ja, ik wilde speciale... daar heel graag in zingen. Je schrijft gewoon helemaal anders. Als je in een andere taal, als je zeker in Portugees schrijft, ga je veel... Veel mellower of melo melodieuzer. Ik kan moeilijk die melodieën die ik in het Portugees, in het Portugees schrijf of zing, in het Engels, dat is voor geen meter marcheren. Dat nou, zou dat heel raar zijn. Dat ja. is ook omdat die intonatie, die woorden, anders worden uitgesproken dan als ja, je bijvoorbeeld gewoon... uh, een woord in het Engels gaat uitspreken. En Wa ja, is dat, voilà. hier, dat is echt niets. gewoon een taal om te zingen, vind ja. ik. Dat is zo prachtig. Dat, allee. Maar dan gaan we wel beginnen met. Uh... Allee, eigenlijk mag jij kiezen: de Golden Gloves of uh, het Portugese nummer van jou. Doe maar, vá pro inferno. Cada vez que você me vê, palhaço, você está dando acima de mim. Mas eu não quero desesperado, que eu mais quero é fugir. Não me perkuta, nada. Minha vida, minha vida. A sua é com sua esposa. E agora me deixa em paz. Quero que você, você vá proeven. I'm the soul of Je mag deze zelf afkondigen, Nel. Ah ja. Dit was ultraviolet Violet van de, de laatste plaat van de Golden Glows. Vertel eens wat, Merel, voor de Golden Glows. Ja, dat is mijn tweede hartkindje. Um, wij proberen eigenlijk al jaren met heel, heel kleine middelen, enkel drie stemmen en een gitaar, een beetje schoonheid in de wereld te brengen. En wij zijn af en toe uh, een beetje, ja, mijn gastmuzikanten. We hebben voor de AB een paar grote projecten gedaan. Eerst de Alan Prison Songs, en dan daarna Harry Smith, song, uh, uh, Anthology of American Folk Songs, dan Tales of Moonlight and Rain, en daar hebben we er altijd een band bij gehaald, maar nu hadden we zoiets van, goh, back to the roots, gelijk dat, dat de mensen het vroeger deden. Eén micro was dan er met drie rond, gelijk in de vroegere bluegrass bands, en gewoon uh, niks in de handen, niks in de mouwen, gewoon zingen. Geen effecten, geen, geen drones, geen, niks, niks. Dus what you see is what you get. Geweldig. Ja, ja. knap ja, hè? Want ja. dat is echt een heel mooi nummer. Um, heel die plat is goed trouwens. Moet ja. hem beluisteren. Vergeef uh, mij, ik heb uh, nog niet gehoord, uh, maar ik ga hem zeker beluisteren. Ja, zeker, <laughs> ja, je vertelt van, ja, we hebben wat projecten gedaan voor de AB. Uh, kunnen daar iets wat meer um, in detail? Allee, hoe, hoe zien we dat? Allee, zien ja, dat? Um, wacht, want ja, het zijn er verschillende ondertussen? Ik denk ongeveer twaalf jaar geleden heeft Kurt Overberg van de NAB ons benaderd om te vragen van... ...zij, wij willen iets doen rond Alan Lomax. Want dan zou het zoveel jaar geleden zijn dat hij was gestorven. En dat was in samenwerking met New York, met de Alan Lomax Archives. Dus dan hebben ze ons gevraagd om één show, super exclusief, uh, voor te bereiden voor uh, de grote zaal van de NAB... Met prison songs. Dus Alan Lomax heeft met zijn zoon in Parchment Farm in de jaren 50 heel veel opnames gemaakt van de Chain Gang, van de gevangenen die daar aan het werken ja, waren. Ja, ja. Um, en die hebben wij dan, maar ja, dat is heel delicaat, hè, want wij zijn natuurlijk geen uh, Amerikaanse zwarte slaven. Dus wij gaan natuurlijk, no wie zijn wij om die nummers ja. naar onze hand te ja, zetten? Ja, ja. Dus wij zijn. Heel dicht bij de oorspronkelijke versies gebleven. Vaak gewoon uh, met drums en een mannenkoor. Gewoon die songs tot een soort van hedendaags geheel gebracht. Dat iets toegankelijker is voor de mensen nu. Want ja, dat is echt heel rauw. Hè? Ik weet niet, als je die films van... Um, uh, Twelve Years a Slave of zo, so, nee. Abelja. ja. Well, ja de, zoiets. En die is, genre. Dat is de... Oh brother where art thou? Ah, Komma ja. kom, kom, uh, heel uh, heel mm -hmm. veel van die dat begint eigenlijk daarmee hè? dat ze ja. ja. <laughs> maar hoor, dat Triggerfinger vroeger trouwens mee begonnen als die toerden. Hè? Ja. met dat nummer het begin van uh, oh brother where art thou. Dat ja. is ja. zo die Const stenen. Nee, de nee de dat tijd ze, tijd ze die stenen, de de stenen, gevangenen de stenen. Maar ja het is dat eh, de bijlen ja, de bijlen ja, op ja. de sporen of, eh, ja, allee, da, ja. al die symboliek, Blackberry is dat een bijl is dat een vrouw is dat is dat iets anders. Maar dat is, dat is, geweld, dat is heel rauw, dat is enkel stemmen en gewoon ja, hamers en, en, en, en ja. de materialen met welke dat zij op die moment aan het werken waren. Dus ja we konden natuurlijk moeilijk dat gewoon kopiëren, dus hebben we hebben dat in een soort van... Uh... Percussie dan, of... Uh... Ja, percussie, maar ook drums, volledige drums zaten er ja. ook bij. Ja, ja, ja. En is dat opgenomen? Is dat plaat? Ja, we hebben, dat ook op, we hebben, dat, we hebben daar een, een vinyl van uitgebracht, de live show van de AB zelfs. Oh wow. Ja. Is nog op zoek gaan, hè? Prison Songs. Mm -hmm. Prison Songs, de Graaf. Ja. ja <laughs> Een zeer veelzijdige, veelzijdig wel, veelzijdige carrière eigenlijk wel. Hè? Nou, ja. Wel, de, wel ja. ongeveer in, dezelfde, in hetzelfde genre, maar wel. Absoluut, maar gesprek, dat is toch interessant. Gesprek. Wij denken altijd ook in, in, in tien jaren plannen. Je, je begint niet aan iets als je daar niet in gelooft of als je denkt van ja, maar ja, volgende week doen we iets anders. Dan heeft dat ook geen zin, want het is echt wel ongelooflijk veel werk om zoiets te maken en toekomst om daaraan te beginnen. Als je geen subsidies krijgt, als je geen ondersteuning hebt, allez, soms hier en daar wel, maar het is echt moeilijk. En zeker na COVID, allez, dat was natuurlijk pre-COVID. Dat was pre-COVID, ja, zeker pre-COVID. Ja. Maar zonder je subsidies, zoiets maken, ik mm -hmm. kan je verzekeren, dat is echt wel. Voor het geld moet het niet doen. En ik love it, hè. Maar dat is keihard werken voor één avond even te shinen. Tuurlijk, ja. Maar dan, dan, dan shinen wel vol een bak, hè? Absoluut. Ja, ja. En is er dan iets, iets uh, met, met dan de, de mensen in New York nog iets, uh, nog iets gedaan? Dat die, is dat dan teruggegeven aan die mensen om te zeggen: kijk, dat hebben wij daarmee gedaan? Of die, is waren dat, uh... daar ah, die, die waren daar toen aanwezig in die ja, zaal. Ja, ja. En ja. ook die, die uh, avond dat we hebben gespeeld was uh, Shirley Collins daar. Mm -hmm. En uh, Shirley Collins was in die tijd het, het lief van Ellen Lomax. Oh. Maar zij is een Britse volkszangeres, ook heel mooi wat dat ze doet. Mm -hmm. Maar zij was daar en ze was echt ontroerd, want ze zat natuurlijk naast die. Chain Gang, ja, ja. terwijl dat die opnames werden gemaakt. Dus mm -hmm. Voor haar was het, ze, had, ze zei het ons eerlijk: van, ze had echt schrik dat een paar, nee, drie blanke bleekscheetjes vanuit ja. Antwerpen, even die prison songs onder andere zouden nemen. Dat is, dat is delicaat. Dat is, Tuurlijk, Tuurlijk daar dat weten wij dat ook. ook. Een eigenheid van maar haar. wij hebben ook nooit gepretendeerd dat wij die mensen zijn. Dus allee, ja. het was echt gewoon een soort, mm -hmm. als een soort van en voilà. ja, ja, ja, ja. Ja. Ik heb dat ook zo gebracht. Hè. Absoluut. Ja, zeker. Oh, daar kijk ik nog uit. Oh, maar dat nee, is Echt waar Ik, ik ja. heb ook zoiets van, oh, ik u. met die plaat over. We hebben daar een plaat van, maar we hebben daar ook een, een studioversie van met Geert Hellings van de gitaar ook. Echt, in, in Dobro. Dat is, dat is oh, amazing. Ja. Geweldig. Nou, uh, echt jij doet mij nu al watertanden om ja, naar die uh, muziek, de de muziek te luisteren. Kerstvakantie, ga vol muziek Ja, sowieso. Ja, Dat is sowieso al, maar toch net iets meer door uh, uw muziek erbij, echt waar. Um, we hebben Pink Floyd klaarstaan. Dat is een keuze van u. Set the controls for the heart of the sun. Ja. Fantastisch. Wil je daar iets over vertellen of gaan we gewoon luisteren? Ja. Luisteren. Gewoon, go. <laughs> Oh yeah, we're going to burn up the bigger. Dat was Zo ja. schoon. <laughs> denk je. Dat was, uh, dat was mijn, mijn eerste... Daarmee is het begonnen. Dat had ik ja. eerst geschreven. Dus dat was het kwaad nummer. Ja, ik heb er nog eens. Hè. Dat zal ik subiet even draaien. <laughs> is dat dan een maar, nummer waar dat, dat zo is. Omploft. ontploft in ja. het midden? Zo? Ja, dat ontploft ja, echt. echt mm -hmm. graaf. Ja, dat was zeg, ja ik zeg heel veel graag, maar dat is ook gewoon omdat ik dat... dat is een gevoel. Ja, denk. ik ben, weet je, ik, ik ben geen kwaaie mens, dus ik ben, heel mensen zeggen, je bent zo onderkoeld. Ik zeg je, ja, maar ik, dat is ook een onderkoelde plaat, want ik ben geen roper. Ik, ik word kwaad op een andere manier. Ik ga gewoon naar iemand kijken terwijl hij heel traag sterft, bij wijze van spreken, snap je? Ik kan die niet doen. ik kan gewoon, ik ga gewoon. Ik ben een sadistje, yeah, hè. Yeah. Oké. Okay. I'll watch you starve. Ja, voilà. Doe maar. Ja, het is dat. Gewoon afzien en ik laat je gewoon doen. Ik moet er eigenlijk niks voor doen. Ik, ik ga niet um, fysiek en agressief worden. Dat ben ik niet. Maar ik kan wel heel scherp zijn op een andere manier. En ik kan... Mijn ouders noemden mij vroeger soms de donderwolk. Maar, dat was dan als ik iets niet kreeg, of zo denk ik. Als ik mijn goesting niet kreeg. dan was een klein donderwolksje. Of het contraireke, donderwolksje of contraireke. Dan, mm -hmm. dan zal ik zo doodschieten met de ogen en zo. De... Ik kan heel boos kijken. Mm -hmm. Het maar ik zie dat nu niet, hè. Oh, nee, nee, ik ben keilief. Uh, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus, ik zie dat uh, niet direct, dit, maar, nee, nee, ik Je moet mij direct. gewoon een heel goede reden geven om dat wel te doen. Maar, ja. maar dat gaan we je ook niet geven. Ik, uh, nee, ik vanaf hoop dat wij we... altijd over... Dan achtervolgen ik je tot het de, de, de einde der dagen. Oh my god. <laughs> je mag dat zeker achtervolgen, het einde <laughs> der dagen, maar op een positieve manier. Hè. Uh, nou. <laughs> <laughs> maar ja, wat een plaat. Uh, ja, ik, ik, ik zeg het, uh, die zaal, die setting, de zaal Bernhard, uh, ja. die zwanen... Ja, dat was ook zo. Er gaat ha. ook een verhaal aan rond. Er was ook een verhaal ja, aan, hè? Ja, dat was... Ja. Weet je, ik ben twee jaar geleden met dat idee begonnen. Ik, ben, ik heb die nummers geschreven. de artwork ook. Ik heb bewust gekozen voor dat. Ik, ik wilde iets dat losstand van de tijd. Dus ik maak een foto. Maar niet... Ik had, hij had ons buree gevraagd, want ik weet, die gaan mij begrijpen. Ik heb hem uitgelegd over wat dat ging en hij had direct zoiets van, ja, we gaan brainstormen en we gaan zien wat we kunnen doen. En ik zei hem ook van, ik heb geen kleren, ik wil niet iets chic aan doen, ik wil niet iets aan doen, ik heb niks. En hij zei van, ja, maar de vriend van mij is taxidermist en hij heeft nog wel wat vleugels en... <laughs> van het een het andere hebben ja en dan zijn wij naar dat vijvertje gegaan en ik kan u verzekeren dat was ijskoud en hij stond tot aan zijn kin echt zo tot aan zijn nek in het water met zijn camera ik alleen maar met mijn voeten maar dat was ook koud Bye. en dan uh, relax kijken hè. <grijg> dus dat is echt een live foto eigenlijk. Dat, dat is, dat is, dat is niet Dat is niet gefotoshopt. Nee, nee, uh, nee, dat is nee, echt een foto. Die foto met dat wit Want kleed, we wilden wit dat die reflectie echt, de real deal, wit wit wit die reflectie wit wit wit je als wit wit als wit wit wit wit wit het wit wit ja, wit ja. wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit die Dus wit wit dan wit we wit dan wit wit wit wit wit wit wit wit zwart wit te printen omdat wit ja, ik vind dat krachtiger. En dat worden ook minder snel beu. Mm -hmm. Als je het op lange termijn bekijkt, hé, dat, dat kan 50 jaar geleden gemaakt zijn. Waarschijnlijk kan dat ook binnen 50 jaar nog... Dat is dat gewoon los van een tijd en, en mm -hmm. van een trend. Ja. Ik heb ook voor de rest niks aan. Dat is gewoon die vleugels en de, de naakte waarheid eigenlijk. En je kunt, een, een journalist vroeg mij al langs, waar representeerde En ik wou er eigenlijk niet op antwoorden, want ik had zoiets van ja whatever you want. Ah ja, ik, tuurlijk. Laat ik, ga dan dat niet, ik ga ja. dat niet zeggen aan u, want dat maakt eigenlijk niet veel uit. Ja. Ik weet heel goed voor wat dat voor, mij, wat dat voor ja. mij betekent, maar eigenlijk, iedereen moet daar zelf in beslissen wat ze daarin zien. Dus we hadden dan dat een dag gedaan en dan gestilleerd en dan had ik een outfit en dan werd ik twee weken geleden ineens in het midden van de nacht wakker en ik dacht, oh, ik wil op het podium. <laughs> <laughs> en ja was nog vijf dagen voor die release show en ik dacht, oh nee, hoe moet ik dat hier fixen? Ja, ja sociale media. Hè. Dus ik doe een post en ik krijg van een vriendin direct een e-mail e van, ja, ik ken iemand dat er misschien twee heeft, een witte en een zwart Ik dacht, ja, maar zalig En dezelfde dag ook nog van iemand anders. Ik heb er ook één. De karakter. De Bjorn Eriksson. Ja, kijk, oh ja. Nathalie Delcroix, die, die mailde mij van, ja, maar ja, van Laïs, we hebben hier een zwaan, komt ze maar al. Ik dacht, alright, ik heb no. mijn drie Griekse furieën, ik heb mijn ja, Erinys. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus het zijn er drie en het is kei symbolisch, want dat zijn ze gewoon. Ja, ja, ja. En je hebt de sierlijkheid van, van hun nek, maar ook het fragile, van, hè, de, de, de, de zachte dons, het... Ja. Het is kwetsbaar en krachtig tegelijkertijd. Kwaadjes zeggen. In, in dat lichaam zit ook een, een toch een enorme verborgen kracht in, ja. in die vleugels en die, die Absoluut, die, die, ja, ja, absoluut. Dus voor mij was dat echt de, een, een, een hele belangrijke dat dat, dat die erbij waren. Of ja, zo. Dat ja, waren ja. mijn nou, beschermengelen of allez, een beetje alles tegelijkertijd. Ja, oké. Okay. <laughs> Nee, ik vond, ik, vond, ik vond het qua setting, we met het juist nogal eens uh, over gehad, uh, het, was, het was perfect. Hè, het het, uh, het belichaam, de perfecte, de, de sfeer, hetgeen wat dat het moest voorstellen, het was uh, ongelooflijk knap gedaan eigenlijk. Ja, merci. Ik ben zelfs bij een maat een rookmachine gaan halen. Ja, <laughs> Dat ik gezien had, dat, dat... Net voordat je opkwam, werd er eerst uh, aan de zijkant ja. uh, een, een, een wolk uh, de lucht... Uh, ja, maar dat uh, moest. Ik vond uh, dat goed En die mensen stonden dat papper met zijn gezet om, om, om, uh, om, dat, om dat podium vol oh. rook te krijgen. Ja, dus, ja maar dus dat vind ik, wel, ik kei uh, grappig Allee, dat, dat hoort er ook bij. En ik had zoiets van, ja, ik ga de mensen dat gewoon laten zien. Het gebeurt gewoon live op het podium. Ja. Naast mijn pedaal van mijn piano stond dat pedaal van de rookmachine. Dus ach je kon het zelf bedienen. Ik nee, nee, heb ja, soms tussen twee nummers echt zo een rook gespoten, omdat ik dacht zeg, de airco werkt hier veel te hard, die rook gaat weg, ik wil meer roken, ik wil mm -hmm. in de wolken zitten. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, maar het was perfect. Het was echt, het was perfect, ja. <laughs> en en is, ja, was, ja. had je eigenlijk voor, de, voor die show, eigenlijk? Oh my. Ja? Ja. Ik, je kan me ja. dat ergens wel voorstellen, natuurlijk, dat ha. dat een beetje, ja. Je, je werkt bijna drie jaar aan iets. Ja, ja inderdaad. En je werkt keihard toe naar die datum. Mm -hmm. Die release, met band, dat is super akelig. Want Tuurlijk, ja. Want dat zijn uw songs, dat zijn uw kindjes. Ah, ja, dus, je wilt wel... En persoonlijk ook allemaal. Dat maar. niemand ja. tegen u zegt, maar je hebt een een baby. <laughs> ja, dat, dat, dat, dat wil niemand. Hè. Nee, dat wil nee, niemand. Nee. Dus je bent heel protectionistisch, of hoe zeg je dat, ja. over uw songs. Maar, allee, dat, maar ook sowieso, gewoon, ja. dat is gewoon... Kei akelig. Want dat, zijn, dat is echt gewoon mijn ziel, hè. Dat is echt en dat het mee naar buiten, persoonlijkste mm -hmm. ooit. Dat is alles ja. wat ik denk, wat er in mijn hoofd zit, ineens voor een publiek. Ja. En je weet echt niet van, ja, vinden die dat tof of niet? Mm -hmm. die, dat moet ook niet, hè. Ja. Mensen moeten dat niet leuk vinden, maar ik vind dat wel heel, heel akelig om dat dan toch wel ineens voor 250 man te spelen ja, en zingen. Ja. Ja. En de eerste keer. We hadden ook geen een try-out, want niemand uh, vier muzikanten. Pff, Dat is moeilijk, hè? Ja. Ja, zeker is het nog met zoveel andere dingen bezig zijn allemaal. Ja, natuurlijk, ja, ja. want ja, je uh, initiële bassist, die, ja. die, die ja. was is aan op tour, ja. Dus Fred, hij dan uh, inderdaad die was op tour met Crime in the City Solution, dus ja, ik dacht oh nee, een waardige vervanger zoeken, dus ik heb uh, Mirko gebeld, Mirko Banovic. en De ik was Mirko. zo. Blij, ja. De Mirko. <laughs> Voor degenen die hem niet kennen. Uh... Oh, ik kom straks... Hey, we, we, we, we, speciaal, we hebben een speciaal nummer in ja, de lijst gestoken. <laughs> Arno. Ja, ja. Zoekt gewoon Arno op en tikt zijn... Of tikt zijn naam en je vindt Arno. Ja, Ja, ik dacht van, ik moet echt... Ik kan niet de eerste, de beste bassist pakken, want allee, het is zo'n specifieke sound en we hebben echt heel close gewerkt, uh, Fred en ik. Um, ik dacht, als er één Fred mag vervangen, is het Mirko. <laughs> en die was vrij, dus ik was echt zo. en hij wilde dat doen, ook hè. en hij ja, wou dat doen. Ja. ik heb er echt nog zitten kijken, ja. met mijn mond open en ik dacht van, jezus, oh, Jesus man. maar die gitarist ook, ja, ja, die dat was daar. een drummer ook geweldig, roo, en ook zo. Tuurlijk. op een gegeven moment was de drummer, dat heb jij ook gezien, was, ja, was zo'n geluid. Een dat, ja. ik heb me veel fluitjes, <laughs> ja Dat is Frederik Meulijzer, de drummer, die was zo ah. met zijn, hè, met, ah, met ja, dat moet dus van die scherpe, scherpe geluiden. en dat was, dacht, oh, dat god me dat was perfect. Zalig. Ja, ja. We hebben samen gestudeerd, dus we gaan al heel lang mee ook. Oh ja. Ja. En dat, zijn dan, uh, dat is dan iemand die uh, professioneel uh, ook uh, ja. muziek speelt? Ja, of, ja. muzikant. Uh, ja. ja. En dan, ja, dan de, de gitarist is Filip Wouters. Ja. Ik dacht, oké, okay, ik, ik heb op de plaat met heel veel sintjes gewerkt en extra... We hebben veel overdubs gedaan, veel heb ik gedaan, veel heeft Fred gedaan. Mm -hmm. um, maar we moesten dat wel in een soort van live setting kunnen doen. Je kunt niet als bassist alles tegelijkertijd spelen en Sint en Bas en voetbal. Dat gaat niet, je hebt mm -hmm. maar twee handen en twee voeten. Ja. Dus ik dacht, ja, ik moet iemand hebben dat dat allemaal, hey, dat, dat ook een soort van strijkers-effect kan simuleren op een live, zonder direct Americana te klinken. En dan heb ja. ik hem echt specifiek gezegd van, <laughs> pas op dat je niet direct... Ja, maar pedal hey, is dat voor veel mensen direct, en ik heb daar niks tegen, I love it, he, maar, ja, maar in deze setting vond ik echt niet dat dat paste. Dat paste ja. Dus ik had gewoon gezegd van zie, baritongitaar vooral, mm -hmm. dat wilde ik, en, en die pedal voor die strijkers en, en, en dat warm dekentje mm -hmm. dat wij met sins hebben gedaan op het album, toch op een live setting het kom, te kunnen... Het kwam echt wel keihou over ook. Ja, ik was, heel, al... ik was blij dat iedereen vrij was. <laughs> nee, nee, het was echt fantastisch. Ja, en het was ook stil in de zaal. Ja, gewoon echt heb... een, een, een, een laad vallen. Ik he, nou, denk dat je ja. op mijn ene hand kan tellen dat ik naar een optreden ben geweest, <laughs> dat dat gewoon stil is. Natuurlijk en ook. zalig. Ja, maar dat. Ja. Daar ja. hou ik van, van zo'n zo rustige muziek en ook ja. ingrijpende muziek, Daar naar te luisteren, met nog andere, Absoluut. maar dat die stil zijn. Want je kunt ook naast iemand ja. zitten, de hele tijd. Ja, daar heb, je geen, daar heb je geen boodschap aan. En voor het is was dat wel even zo, dan, Ja, ja, maar dat, dat was voorbij, ik Ja, jaren. want ik dacht even... <laughs> ja. Maar het nee, was het niet. Nee, dat is in deze setting... Ik denk ook dat die mensen echt wel heel goed weten van... Oké, okay, we, we komen naar een concert, we zwijgen gewoon even voor een uur. Mm. Allee, zo lang is dat niet. Ja, en jij, focus. jij, jij zei dat zelf. Zo. Ja, ik ben... Ja, ik, heb geen... ja. ik heb geen muziek voor nu. Alleen zo, oei, Amai, dat je dat vlug gedaan zijn? Ja. Van mij mocht je set nog een stukje. En ja, ja, ja. Je gaat nog, nog een encore kunnen doen. je had ons zeker niet vervelen. Wat ik ook wel heel knap vond van de groep, dat is dat je eigenlijk die subtiliteit hebt. En dat ja. je dan op een gegeven moment zelfs als je bijna de, de, de volumeknop dicht draait. En, ja, ja. en dat alles zo, zo dat is echt heel, heel zacht is. Uh... Christine verschoren. Zij heeft mijn plaat geproduceerd En zij is mijn sound engineer. Dus ja, ja. zij kent de immers van binnen en van buiten. Ja. Dus ik wilde ook dat zij dat per se deed. Ja, wat dat zij doet is magic. Mm -hmm, Zonder mm. haar had die plaat nooit zo geklonken. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Zij, doet, zij, maakt eff, zij stuurt echt een signaal door een effectenbakje. Of zij stuurt een effect van een signaal door een effectenbakje. En, en, en manipuleert dat dan, waardoor dat er gewoon een andere wereld ontstaat. Ja, ja, ja. Dat is fantastisch. En zij doet dat ook live. Dat is nice een job waar ik gigantisch jaloers op ben. Die heeft sound-engineer zijn. Ja, ja. Ik denk zegt... dat, dat, dat dat ook enorm veel ervaring is om dat ja, te weten... Ja, sowieso. Dat dat allemaal, uh, wat maar ook talent. Ja, tuurlijk Ja, sowieso. Talent ja. voor te horen. Ja, en ook... Horen maar je hoe, moet ook... Ik of zeg dat daarbij dat... past of niet. Ja, sorry nou. Zeg maar. Nee, nee, nee. Wij zeggen, wij zeggen... Wij zijn van dezelfde diersoort. <laughs> Je moet elkaar begrijpen in een soort van body language en taal en in wat je zegt. Dus toen ik haar vroeg van, wilt je mijn plaat mixen? Um, zei ze, stuurt die teksten eens door. En ik dacht, wauw, er heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd voor een mix. Stuur die ja. teksten door. Dat vond ik heel chic. En die heeft, daar, die heeft die gelezen en die heeft mij zonneschoon een e-mail teruggestuurd. Ik dacht van, alright, match made in heaven. Nice. We gaan en jullie gewoon. kennen elkaar al vroeger, of, uh, of heeft, was dat een keuze van uzelf? Nee, zij, we hebben een paar jaar geleden ook bij Bernards een tribute, uh, No More Shall We Part, van Nick Cave. We hebben een paar Nick ah. Cave concerten gedaan. Oh, we hebben okay. die plaat integraal gespeeld. Oh. Um, omdat Stefanos Roccos, een, een Griekse schilder, heel die plaat had uitgebeeld in schilderijen. Dus die schilderijen waren daar in een expo. Nike is daar trouwens naartoe gekomen. Fantastisch. Ja, hoor. ja heeft hij gezien, die was Jezus. daar. Nikkev. En wij hebben toen drie keer um, die set gespeeld met heel diep, met, met al de songs van No More Parts, en zij was toen de sound engineer, en ik vond dat een toffe. Nou, samen. En, en, en heeft werkt... hij jullie zin spelen? Ja, nee, nee. Cave hm? is daar geweest, maar hij heeft jullie niet zin spelen. Nee, dat vond ik wel spijtig. Oh, ja, Ja. Hallo, <laughs> ja. God is in the ja. house op dat moment dan. Hè? Ja. Alleen altijd, als ik Cave ja, Even, Nick Cave, als ik uh, recensies <laughs> ja. over uw plaat uh, lees... Ja, ik krijg vaak uh, Ja, dus er zit ik... toch altijd wel een, ja, een of andere... Ik vind dat wel leuk. Uh, ja, ...referentie, dat ze zeggen van ja, dat, dat, dat niet meer staan in... In, in, uh... in het uiveren van Nick Cave. Ja? ja, ik heb ja? dat ook gelezen. Oh, ik vind dat niet erg dat ze dat schrijven, voor mij dat is totaal ja, niet... Ja. Ik heb dat niet geschreven met iemand in mijn achterhoofd ja, ja. van uh, referentie. Hey, Nick Cave en P.G. Harvey. Ja. ja. Ik luister daarnaar, dus natuurlijk klinkt het op een bepaald moment in sommige stukjes dat wel wel eens misschien als uw helden. Ja. Ja. Maar dat was eigenlijk niet bewust van ik ga dat maken zo als Nikkev een nummer schrijft. Maar ik vind het wel grappig dat in heel veel recensies die ja? vergelijkingen worden gemaakt en dan denk ik van oké, okay, dat wow. ja, kan erger <laughs> maar ja, Nikkev, Absoluut. ja ja Sowieso. Uh, nee, en Nikkev, die zijn teksten... Ja, ja, maar is maar dat is fantastisch. allemaal zijn, wat dat hij op dat moment meemaakt. Wat, wat zijn gevoel, hè. Eh, wel, hey. ja. ja, dat is misschien ook wel een beetje dat, wat dat ik dan ook doe. Ja. Dat stort van hart uit, ik ook. Dat is wat ik ook wil doelen. geen van. compromissen, ja. hè? echt nee. niks. Hè? Nee. Nee. En als je te veel vindt, het is allemaal prima. Maar ja, dit is gewoon... Go. Ja, voilà. Inderdaad. <laughs> <laughs> dat Portugese nummer, hè. Ja. Dat, dat Portugese nummer. Goed, <laughs> Ik stel voor dat we een rondje, rondje bassisten doen. Ja, Wistful longer ja. ja, van Frit, van Lien. Oh ja, dan gaan we daar eens Fantastisch, niet meer. the science the lucks and evil a wicked mind i'm keeping quiet Also so Okay, but you... is a Oh nee, hè, van Irana, ja. plukt. Ja. En van ja. de Meat Puppets dus. De Meat Puppets, <laughs> Ik ja. over van de Meat Puppets en ja, ik zing dat dus ook. Hè. Ik heb dat in een set gestoken. Ja. Ik vind dat, dat is zo'n schoon nummer. En ik heb een paar maanden geleden me er zo even in ja, verdiept, zal ik maar zeggen, om op de roads dan daar iets of wat goed, goed genoeg arrangementen op te maken dat representatief was om echt solo te spelen, maar... Ja, iedereen kent dat nummer, maar dat is gewoon mm. Ik zing dat heel graag. En soms dat is het beter binnen. om een nummer te laten, gelijk hoe dat het is, en het zo te brengen. Hè. Absoluut. Ja, ja zeker. Dat en ook ben. gewoon solo. Niet te moeilijk. Het is gewoon, ja... Er staat trouwens een heel mooi filmpje op YouTube ervan. Hè? Ah ja, de, dat jij in je living, ja. uh, denk ik, dat dan, dan zit. Ik zit inderdaad echt letterlijk in mijn <laughs> living, ja. Ik, ja. heb, ik heb het vandaag nog eens bekeken, trouwens. Ja, ja dat is waar. Dat was echt ook zo'n onverwacht momentje. Uh, iemand dat ik een beetje kende van vroeger, van een, van een job, die belde mij en die zei, ja, ik, uh, ik heb nieuwe lenzen die ik moet uitproberen. Ik heb niks dat ik kan filmen? En ik zo... Ah ik weet niet shit ik zit in volle volle creatiefase maar dan dacht ik oké okay, ja komt gewoon ik ga gewoon een paar nummerkes spelen bij mijn thuis ja, ja, ja. en dan heb ik dat gespeeld en die heeft dat eigenlijk heel schoon gefilmd ja, had er heel veel mee en die heeft ook dat is Bertrand de Bok, trouwens die heeft mijn een show gecapteerd. Dus die heeft dat ook gefilmd de afgelopen zaterdag bij Bernard. Dat was die man die dat de hele tijd rondom had. <laughs> ja, ja, en ja, ik denk ja, dat ja. heel hard heeft gezweet, denk ik. Die heeft heel veel. Ja, maar die heeft heel hard, hard gewerkt. Uh, ja, ik zaterdag. denk het hij. Op met die nieuw, zware ja, camera, ja, ja. Dat, Als zij als veranderde van, van, van positie, ja. dan was hij alle keren ja. zijn, zijn camera aan het veranderen. Ik moet hem dringend <laughs> nog eens bellen, want ja. Ja, ik heb die al duizend keer bedankt, maar dat is zo... Ja. Je apprecieert dat zo hard, maar dat is zo overweldigend mm -hmm. wat er allemaal gebeurt, dat je soms mm, misschien niet genoeg u dank betuigt aan de ja. mensen die voor u aan het werken zijn. Dus mm -hmm. Wat gaat er trouwens met die beelden gebeuren? Gaat dat uitgebracht ja. worden? Of gaat dat... Eh, wel ik, ik moet ze eerst eens zien, maar ja, tuurlijk, dat is ook ja. multitrack opgenomen, dus ja, ik ga, dat, ik ga daar sowieso dingen van online zetten. Mm -hmm. Ik heb maar... Ik had voorlopig maar één en show. Ik, ik doe alles zelf. Ik heb geen label, ik heb geen boeker, ik heb geen agent. Ik heb soms een chauffeur die mij vanavond naar hier heeft gebracht. <laughs> Dank je, Carlo. De liefste, de liefste Dank Carlo. Dank je, Carlo. <laughs> Slash manager. Ja, voilà. Um, maar ja, dat zou gewoon fantastisch zijn als ik toch nog wel een paar shows, alleen, een paar, veel... Ik hoop het. Maar ja, dat is wel stond... echt... Ik heb uw naam al doorgegeven... Uh... Ik, ik hoop dat er dan komt, komen, maar ik he? heb je naam al doorgegeven voor een klein festivalletje, dat hier. Dat is goed. Uh, soms is... Uh, dus ik denk ja. dan ook van, Barabbas bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, die setting, dat zou echt perfect zijn. Maar ja. Uh, de muzikanten zagen echt... dat zeker zitten. Oh, dat is al iets, hè. Ja. Ik hoop dat echt, en zijn. anders moeten we eens kijken hoe dat we dat kunnen organiseren, of ergens in, in, in, in, de, in de zomer, of in de lente, of in de of in ja. juni, een tuin... Op een of andere manier, iets... ik heb daar vertrouwen in. Dat ga... Tuurlijk. Dat voelt, ik ben nogal heel intuïtief. Ik heb, toen, dat, toen heel die drama was gebeurd, heb ik mijn eigen opzij geschoven. Ik heb mijn intuïtie eigenlijk aan de kant gezet, omdat ik iemand graag zag. Als er nu één ding is dat ik nooit meer ga doen, is dat, dat. Ja. Mijn buikgevoel klopt altijd. Mm. Echt altijd. En als ik buikpijn heb hè, en als ik het gevoel heb van deze klopt niet, dan ben ik gewoon weg. Maar dit voelt allemaal heel juist en goed. Dus ik heb daar gewoon vertrouwen in, dat dat wel... Dat mm. moet komen. Oké, okay, je moet ook wel hè, er, erachter gaan en, en ervoor werken en mensen aanspreken, maar... Ik vind dat dat... Ik vind dat, dat goed genoeg is om... Sowieso... Ja, de, re de reacties zijn sowieso toch, toch heel positief. De reacties dus, zijn ja, lovend, hè. Mm. En ook, ja... Je bent nu hier, we gaan, we gaan nu sowieso blijven. <laughs> ja, binnenkort je, ik kom ik een... nog eens, hè? Traag. Tuurlijk, Graag. Kom... En volgende week ben je ook welkom. Ja, ja, ja. Sowieso, ja, ja. Hè? ja ik, denk maar, ik, ik denk dat ik meekom. Oh, graag. Dat zou echt wel tof zijn. Ja. En uh, maar ik wil even nog eens over die oh me. Ja. Dat is toch een indringend nummer. Hè. Ja. Dat is echt, ja. Dat is voor mij ook, ook, ook zo'n beetje stond... zo de, de ongrijpbaarheid van, van uw emoties of zo. Hey, als hij zegt: Would you like to hear my voice sprinkled with emotion? kom oh, aan <laughs> Dan gaat hij gewoon toch kapot. En, en ook gewoon. Uh, I only have to do it. Yeah. Mm -hmm. Ja. Je moet er niet over nadenken. Nee, Je moet het I only doen. have to do it. Ik denk dat dat zo wat het probleem is in ons, in, in, in ons zijn, dat we te veel nadenken in de plaats ah, van, gaan we het doen? Niet, oh nee, want... Dat ja. doe ik, ik dus totaal niet meer. Hè. Dus ik heb echt want tegen adviezen in heel veel beslissingen genomen, mm -hmm. ook met deze albums. Hè. Ja. Maar ik heb zoiets van, nee, ik wil het gelijk dat ik het hoor en gelijk dat ik het voel, want anders ga ik er achteraf spijt van hebben. Ja, ja. En ik, eh, eh, als er nu één ding is wat er positief voor mij is uitgekomen is, ik heb geen schrik niet meer. Eigenlijk voor niks. Dat is raar, hè? Dat is wel knap. Maar... Nee, maar dat ja, is raar, knap. Nou, maar, ja, maar dat is goed. Ja, maar zoiets, het ik, ik ergens, ben zo uh... diep gegaan dat ja. ik zoiets ja. heb van, erger dan dit kan niet. Dus het kan alleen maar beter ja, zijn. Ja, ja. En vooral omringen dus, met mensen die... U... Absoluut, dat heb ik ook gedaan. Vooral ik heb een paar mensen geëlimineerd ge dat ik denk van... Goh, weet je, daar heb ik echt niks aan. Ja. <laughs> dat klinkt heftig, maar gewoon geëvolueerd in het leven ook als persoon. Dus Tuurlijk, vriendschappen he. evolueren. Mm -hmm. Dus, allee, ik zal er altijd vriendelijk tegen zijn. Maar soms veranderen levensfases en of, of mensen verhuizen. of mm -hmm. hè, Er gebeuren andere dingen en ja... Dat, zijn maar dat is niet crossroads, niet Maar dat ja. is ook zo. Ik heb dat ook gedaan. Zo. Bepaalde mensen, waar ik Je kan zeggen, dat, als ik die ik zie, ga ik er vriendelijk tegen zijn. Maar oké. Okay, het leven leken... is te kort om ja. mij te omringen met slechte mensen. Mm -hmm. Of mm -hmm. mensen die niet goed voor mij zijn, of dat waar dat ik niet goed voor ben. Even, eh, dat dat, ja, dat even gaat even in twee, twee te, richtingen. Ja, tuurlijk, ja. Hè? Maar ik dacht van, ik wil alleen nog maar positieve mensen rondom mij, of ja. mensen die dat mij als, als persoon beter laten voelen en waar dat ik ook het gevoel heb dat ik die mensen ook beter kan laten voelen ofzo mm -hmm. ja. als dat te veel uh, negatieve uh, energie kost, dan is dat niet nodig dat moet dat... Nee, voilà. dan moet als dat, dat echt weg, trekken en sleuren is Oké, okay, je hebt wel eens ruzie met je beste vrienden. Dat ja, is dat allemaal normaal. En, en dat is ook goed. Ja? Ik denk altijd van, beschouw het als een compliment, dat ik durf ruzie maken ja? met je. want eerlijk ja. zijn. En eerlijk ben je... tegen je. Ja. En... Ja, hey, dat ik oh, het gewoon zeg. Stop ja. Maar ja, als je echt voelt van, dit gaat gewoon nergens niet meer naartoe, dan laat ik dat ook gewoon weg, ah. wegdrijven met de flow. Hè. En er komen altijd wel nieuwe mensen op je pad. Ik, ik heb zoiets van, wat dat er komt, ik... ik, ik ik zeg op heel veel ja. Dat is positief sowieso en al. Ja. Maar ja, dat gaat ga heel ver. Dat gaat echt in, in, op, op straat. Als mensen mij aanspreken van... Ga dan mee een koffie drinken? Dan zeg ik ja. Ah, ja. Omdat ik niet weet wat dat, waar dat aan mij kan brengen. Maar mm -hmm. ik vind dat dan wel interessant. En er is niets in mijn lichaam dat op die moment zegt van... Run. Dan, en als ik tijd heb, dan denk ik... Oké, okay, dat is goed. Toen interessant. Maar... Ja, maar een paar maanden later zitten dan bij wijze van spreken in New York staan, we op een terras. Tuurlijk, ja, ja. Dat is al gebeurd, ja, ja. hè? Dus ah, Oké. Okay. <laughs> ik op die manier heb ik heel veel mensen leren kennen. Mm. Ik heb ook heel veel mensen leren kennen in de platenwinkel bij Carlo. Ja. <laughs> Door gewoon buiten te komen ja. en, en gewoon te babbelen met mensen over wat dat je doet, of zelfs niet over wat je doet, maar over interesses. Weet ik veel? Ja, over gezamenlijke interesses. inderdaad. Kun je echt wel heel veel mensen ja, leren kennen, maar je moet ervoor openstaan. Dat is de truc. Ik denk dat je, als je op voorhand geen openheid naar die mensen stuurt, dat dat ook niet gaat gebeuren. Maar ik heb zoiets van: alright, oké, okay. wat kan er gebeuren? Nee. Ja, want we, we hebben dat toen in Sint-Nicolaas gevraagd, en moesten ja. naar Radio Barbier wat komen, en ze is hier nu. Ja, voilà, het is dat, ja. Een try-out van oh, Deus. Een try oh, van de, Deus. Dat was een half jaar geleden of zo. Dat of... nee, was in februari, ja, maar... hè. Ja, dat was goed, Dat was voor de concerten in een AB, hè. Want ik, yes. ik ben hier gaan zien in een AB, jij ja. in Luxemburg. En ik in Rome. Kijk, voilà. Voilà, kijk zo. <laughs> maar nou je, je moet weten, Deus is voor mij, ja... Ja. Uh, ja. <laughs> Mijn man wordt daar gek van. Uh, zeg. Ja, maar, okay, uiteindelijk, okay. ja... Het is gewoon, en ik ben heel blij dat jij daar was en dat we toen ja, ik gebaddeld ook. hebben met Carlo. Dat was zo echt, ja, dat was een, dat een, dat was een, een warm momentje. moment ook eigenlijk. Ja. En uh, Ja, en mijn dochter staat hier uh, heel de hele tijd uh, <lacht> <lacht> enthousiast. En, enthousiast te wezen. Het <lacht> is enthousiast. Dat enthousiast, is goed. Ja, die, die, die geeft ons lekkere drankjes. Ja, dat is We niet wel van waar. onze stoel komen, dus we <lacht> prima. Wij hebben nu A Drinking Song klaarstaan. Ja. Gaan we daar gewoon naar luisteren van uw nieuwe plaats? I drink I sherry and wine my by myself because I like it, and I get this anxious feeling. I don't. De... No. Oh, ja, ik... Ja, ik kan uh... geen Russisch, maar <laughs> ik vind dat zo goed. Ik heb dat ontdekt bij... Ja, er circuleerde al jaren zo'n filmpje uh, op het internet met vleermuizen ondersteboven gefilmd. En dat is precies een of de gothic feestje. Maar dat was met muziek van Molchadoma Dus ik heb dat opgezocht en ik vond dat... Dus ik heb die plaat, maar er staat alleen maar. Ja, ik kan er niks van lezen, ik versta er niks van. Dat is gewoon wit Russisch. Is... Alleluia. Ja, ja. Ik, mijn talenknobbel reikt nog niet tot het Russische, wie weet. Volgende plaat. Maar <lacht> goed, dat weer in dat Nederland de tempo's dan ik moet spelen natuurlijk. Ja, ik moet zien dat ik dan goed oefen. Ik vond dat wel zo'n 80s vibe. ja, ah, ja, de, de, ja inderdaad. Ja, de god van de 80s. 80's hè. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Zijn we dat niet allemaal? Nee, ja, nee. Uh... Jij bent ouder, ik ben... Dank u. Ja, inderdaad, ik ben ouder. Ah, graag, graag. Ja. <laughs> ik, ik heb ook wel heel, heel actief de New Wave nog meegemaakt, eigenlijk. Dus, ja, ja, ja ik, ik ben er wel fan van, maar ook gewoon dat filmpje met die vleermazen. Die staan ah, er gewoon allemaal. Dat is allemaal geweldig, dansen hè? met hun precies. maar dat zijn gewoon vleermazen. En die zijn daar zo, en dan vraag ik mij af, ja, licht... Die zijn gefilmd, hé, Dat is zo. Zit ik altijd ja. al te denken van, die, die die zijn er gewoon blijven hangen. Dus, mm -hmm. Dat is echt wel. Het ja. zou wel uh, infrarood zijn of zo waarschijnlijk die gefilmd zijn. Dat weet Nee, ja. nee, nee, nee ja, ik ja, nee, je dat ziet ze ziet ze echt leuk. hangen, hè? Of echt met een, ja, night vision dat ze dan, uh... Zoek het op de En night... dan ga je denken, ah, ja, dat nu begrijp, goed. ik begrijpelijk. Ja, dat is echt nee, heel ik, goed ik, gedaan. Ik heb het beeld al voor me, sowieso. Dus, uh... ja. Je hebt dat zelfs op. Uh... Die doen salto's en al. alle. <lacht> Ja. I'll take your word for it. Ja, ja. <laughs> maar dat is echt. Allee, je moet dat eens bekijken. In ja. alle geval, je vindt dat zelfs op een reel op Insta Man, ik, heb, zelfs. ik heb nog zoveel te doen deze vakantie, dat is niet normaal. Ik heb u onlangs heb gezegd hele... dat je moest gaan kijken ja. hoe dat Tom Morello um, oh, ja. in de Rock'n'Roll Hall of Fame ja, heeft geprezen. Ook al. Ook al. Ja. Ondertussen hebben die mensen naar het laatste concert gespeeld. Waar was? Uh, Madison Square Garden ja. in, uh, in New, York. New York. Ja, sorry, we blijven nog een beetje rock en, <laughs> ja, en En uh, ze zijn nu uh, omgezet in uh, avatars. Oh, jong, ja. Ja, ik moest ervan komen. Ja, ja dus je kunt nu <laughs> nog altijd KISS live zien, maar dan <laughs> virtueel eigenlijk. <laughs> maar nu even, okay. echt, ik vind dat, ik heb, ik, ik heb die dan eens eind, ja, een gezien. paar jaar geleden mm -hmm. M.K.D. die effectief is zonder schmink gezien. Nu even over oh, KISS. Ja. Dat was voor mij wel zo. Angstaanjagend. Zien die er zo uit? Ja, ja dat is. Ik heb die gezien als kind. Ja, ik heb die gezien als kind. Eh, ja, dus. er tong uit. en Gene en, Simmons, ja. Ze zien er eigenlijk brave huisvaders uit. Of? Mm. En dan je om mij lachen. Met zo'n nou, een en rug. Maar wel, goh, <laughs> gesukkeld me allerlei verslavingen en dergelijke want dat werd dat we dan ook verteld ja, in ja. alle geval ik <lacht> vond dat heel maf om die mannen zo te zien mm -hmm. ja bon, terug over naar uh... <lacht> Nel no, sorry, dat nee, nee, is ja. even uh... ja, over die roka-rol half fee. we hebben wel een nummer klaarstaan hè? ja, ja, ja. juist maar daar gaat het we toch wel iets meer moeten over vertellen ze uh... ah, dus moeten het eerst even opzetten en dan oh ja, oh, gaan, ja, we dan, ja. gaan we dat doen voilà ja. My mind was blank I needed time to think to get the memories from my mind What did I see? Can I believe That what I saw that night Was real and not just fake? What I saw in my own dreams were the reflections of my old mind staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind. number They start to cry Their hands held to the sky number of these sacrifice. And I'll possess your body, and I'll make you burn. I have the fire. I have the force. I have the power to make my evil take its course. dat jij vorige week hebt gespeeld ook. Hè? Nou. Ja, ja, dat klopt. ja dat is, Ik vind dat een superschoon nummer. Ik ben twee jaar geleden mijn Albarn gaan zien in Amsterdam met een orkest. Die is daar toen mee begonnen en ik kende dat niet. Ik had zoiets van, what the fuck? Uh, ja, kijk schoon. En dan ben ik er uh, een beetje over gaan opzoeken. Dat is van Dr. D. Dat is eigenlijk een, een opera dat hij mee geschreven. Oh, Oké. Okay. Ja. ja, dat is zo... Veel en allemaal en zo'n beetje. Elizabeth en instruments, dus ik denk dat ja, barok instrumenten gemaakt. Dat gaat eigenlijk over, ja, dan de, de dokter, Dr. D van uh, Elizabeth. Ja. En eigenlijk het verval van Engeland gewoon. Ah, ja, dus, Oké. Okay. Okay. Ja, Heb je hem gezien? Heb je hem gezien op de, de, de loker? Zijn er nog ja, ja, gaan kijken? Ja, ja, ja. Dat ik stond he? daar. <laughs> ja, ik was kletsnat. Ja, ik ja, regen het keihard. Ja. ja, ik was daar, maar dat was goed, hè? Dat was, ik vond vooral die, die, die, die, die vibe. Die vibe, voilà, die vibe. En ook tussen tuss tuss hem en Graham Coxon om dat zo nog eens die stond te zien. stond daar te springen, dat, dat gewoon, dat het een 15 was. Ik vond dat ongelooflijk. Dat is heel schoon om te zien. Dat na al die jaren, dat hij eigenlijk nog altijd gewoon zo, mm -hmm. zoveel speelplezier hebben. Ik vond dat echt uh, bijzonder. En die hits, hè? Ja. Dus die hebben ja. gewoon. Dat was die hebben al een hits gespeeld. Ja. Al een hits gespeeld en niet beu geraakt. Allee, dat was cool Ja. Okay, goed. ja. Fijn dat ik ze... Ik ben heel blij dat ik ze heb gezien, want hij, hij is terug... Hij heeft er geen tijd meer voor Blur. heeft hij weer gezegd, maar ja, dat heeft hij toen ook... Ja, tien jaar geleden gezegd, jaar dus ja, gezegd. ja, ik hoop dat hij... Maar hem dan hem noemt hij misschien Blurry. Oh, dat vind ik wel een goeie. Maar uh, die, ik vind Damon Elborn, die heeft ook zo'n heel tof nummer. Uh, Mr. Tembo, dat gaat over die een olifant. Die ja. Zo, uh, ja. ja. Echt. Ja. Dames, uh, uh, ja. ça va? is zo veelzijdig. Dat is zo'n een veelzijdige artiest, <laughs> waar dat je zo weinig van. Ja, gelijk mm -hmm. dat je zegt, ja, die heeft zo veel gedaan, maar echt ongelooflijk. Want mm. ik, ben ook, ik heb net ook die documentaire. Er staat een documentaire van hem op canvas. Allee, of toch vorige week. Ah, dan Emma. moet ik eens opzoeken op Theo ja, Max. Echt wel heel interessant. Dat is een, dat is een slimme mens. Die weet heel goed wat het aan bezig is. Ik denk dat zover... het anders ook zover niet schopt. Nee, ja, ik wilde nee. het zeggen. Ik denk dat hij Zeker zover is. Geraakt, nee, nee, nee. Dat is gewoon een keiharde werker. En die is intelligent. En die weet gewoon, heeft iets te zeggen. Dus die gebruikt eigenlijk zijn talent op een keihgoeie manier. Mm -hmm. En in verschillende projecten. En zich, zich niet vastspinnen op één of andere. Alleen op één nee, nee, nee, nee. groep. Ja. Uh, maar verschillende projecten. En, ja, Want je had uh, over ook een nummer dat hij samen had gemaakt met een, met een Afrikaanse, denk ik. Die, uh... Ja, maar die heeft, heel, die heeft eigenlijk veel met Afrikanen samengewerkt mm -hmm. en is er ook geweest. En, uh, dat ja. was ook wel een goed nummer. Maar ja. dat is daarvan, he, die Mr. Timberlake. Ja, Tembo, maar dat, was dat is de... in die periode, ja, denk voilà. ik. He. Ja, oké, okay, oké. Okay, ja. Okay. ja, ik volg het dat niet is, zo is niet dat zo. Dat is nog niet geweest uh... ook. Ah, ja. Ik vind dat echt een heel leuk alleen leuk en ook uiteindelijk ook nog wel een triestig nummer. He, ja, he. die melancholie. Ja, ik vind dat ook. We hebben uh, Joanna Newsom klaar On a Good Day. Ja. Yes. Um. ja, voor mij ook een heel grote inspiratiebron. Uh, ze, gelijk dat mensen zeggen dat ik een nimf ben. <laughs> ik, weet, ik weet soms niet waarom, maar zij is, zij is mijn nimf. Dat is echt gewoon. Die komt uit een andere wereld. Die, haar teksten zijn zo fantastisch. Die, die wendingen in haar muziek van de ene sfeer naar de andere. Ik vind dat ongelooflijk. En zij zingt ook gewoon niet.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 I saw life and I called it mine, I saw it drawn so sweet and fine, and I had begun to fill in all the lines, right? We can stay true to the path that you have chosen. So deep a gesprek. <laughs> <laughs> dat we zelfs vergeten om we een andere plaat op te zetten ja inderdaad maar als je dus over een nimf praat ja vooral voilà, helemaal, ik een helemaal nymph over de zingen weg inderdaad <laughs> ja, ja ja ja zeg ja we hebben geen nummer kunnen opzetten hè. Um, back morning nee nee ik zal dingen opzetten oh ik zal, discussie uh, nee ik zal ik zou de, die Rushi opzetten Sakamoto. ah ja ja de revenant oh dat zou wel zijn grote inspiratie ook voor mij geweest maken van mijn plaat oké okay. We gaan het opzetten. Summer rain with purest of eyes I'd ever seen. You're softly turned from bright and gray, ever so restless, so far away. Tell me how does it feel when your heart grows cold? Tell me how does it feel? Where your heart explodes You're lying down now Amidst the fruits In a beautiful garden Oppressed by the roots Tell me what is meant By sin or lie You've reached for the secret Betrayed by your eyes Tell me how Does it feel When your heart Grows cold Tell me how Does it feel When your heart Garden van uh, Nel, Aldersen. Alderson. Yes. <laughs> mooi nummer ook. Okay. Is er eigenlijk een, een, een betekenis in de naam Aldersen? Ja, ja. Zeker. Ja. Aldersen, dat, uh, dat is de naam van mijn grootmoeder, eigenlijk. Oh. Wow. Ja, is, zo simpel is het. Oké. Okay. Maria Aldersen. Ik heb die een trouwring aan, zelfs. Dat is, mijn, dat is mijn talisman, ja. Oké, okay, is. dat is. Ik, uh, ik heb altijd gedacht, ik heb mijn grootmoeders, beide grootmoeders eigenlijk nooit gekend... Dus zij zijn gestorven als ik baby was. Ja. Allebei. En ik had al lang zo het idee van... Ik wil mijn beide grootmoeders eren. Maar ik wist niet zo goed hoe. En dan wist ik niet zo goed in welke naam. En dan dacht ik... Ja, dat klinkt eigenlijk heel mooi. En ook gewoon... Dat is echt, echt geen verzonnen naam. Dat is gewoon echt de achternaam van mijn grootmoeder. Dus zo haal ik haar toch nog een beetje levend of zo. No, die die hoorde niet echt vaak, he, die, die, die naam nee. eigenlijk. Nee, want veel mensen verspreken zich en zeggen Andersson, maar het is nee, nee, het is Alderson, het is niet <laughs> met een L. Want mensen vragen dan, ja, wat zijn uw roots? Ik probeer er, zelfs mijn ouders weten dan niet dat niet, maar dat, dat klinkt, dat, ja, dat kan Brits of Scandinavisch maar, ja. Ja. ja. Wie zal het zeggen? Ik heb een stamboom van, van, van mijn andere kant, die, die kan ik helemaal tot heel lang terug tot 1800, denk ik. Maar van Alderson weet ik het niet. Dus uh, ja, als iemand het weet, kom mee. Wat een prachtige <laughs> naam, zijn. eigenlijk. Ja, ja, ik vond dat ook. En ik dacht, ho, weet je, dat is nu, dat, dat kan ook wel iemand, dat kan iedereen uitspreken. En dat klinkt ook wel op een of andere manier minder Vlaams. Ja. Als Nel Ponsaars. Allee, ik, ik heb lang getwijfeld op, maar dan dacht ik van, ga nee, ik kan echt... Maar uw naam heeft toch ook iets, hè? Ja. Absoluut. Ik vind dat hij heel krachtig is, Nel Ponsaert. Ik vind dat een mooie, prachtige naam. Ja. Ook, allee, ja. ook als artiest, hè. Hmm. Ja. ja. Het is geen Janssen in ieder nee, nee, voilà, daar ga ik het over. Hè. Je hoort sorry. het niet vaak, hè? Nee, je hoort het inderdaad niet vaak. Niet vaak. Ah, ja, ik heb het niet en... door, sorry. <laughs> niet uit. En, en, en, en, en ja, dat maakt wel dat dat... Ja. Dus dan ja. zegt tegen iemand, Nel Ponsaert. Wie? ja. Ah ja, voilà. ja, want Ponsaars dat... eigenlijk is het ook niet echt een, een veel voorkomende nee, nee. er zijn er echt maar heel weinig in België. En negen van de 10 is dat familie van mij. Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja. ja. En, en van de Kempen van de dan? Ja, wel, ja, ik ben opgegroeid in Nijlen, echt Kempen, maar mijn ouders waren wel van Antwerpen. Ah ja, dus oké. Okay, ja. en, en de ouders van Ponsaars, dat is wilrijk rijk. Oké. Okay. En dan, zei, dan ben jij uh, naar Antwerpen komen wonen, uh, ja, toen conservatorium. jij bij, uh, conservatorium was, ja, ja, het is dat. En ik ben eigenlijk nooit meer terug willen gaan. Ik dacht, oeh, nee. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een niet verkeerd bedoeld, maar oh, een nee. stap terug is. Ja, tuurlijk. Ja. Heet, als je als, als, als jonge vrouw, je, je bent 18, je komt in een stad. Dat was plezant om, om af en toe naar mijn ouders te gaan, lekker eten, een tuin... <laughs> Ey, de wasdoen. Ja, lagen, De was doen, ja. Elke keer met die zak sleuren op de trein. Op de het zoiets ja. van, komaan, ik ben groot, ik koop een wasmachine. Ja, maar ja, tuurlijk. Inderdaad. Maar ook gewoon het, het, het, graag naar huis gaan. Hè? Zo gewoon ja. bij je ouders op de zetel kruipen. En zeggen, oh, nu ga ik mee eens een uurtje op ja. die zetel hier leggen. Bij wijze van spreken. Maar het is dat, dat is leuk, maar ik zou daar echt niet meer kunnen wonen. Dat is, ik heb gewoon ik heb, ik heb meer input nodig. Impuls. In een, ja, levendige, in, en, uh... in een levendige stad. Uh, ja, allee, daar heb ik de keuze. snapte Ik, ik, ik, als ik, ik ben heel graag alleen. Ook, en ik hou ook van stilte. Maar ja, dan blijf ik gewoon thuis. Maar ik heb dan ook het liefst dat niemand mij komt zeggen wanneer dat we gaan eten. En, en, en, allee, snapte Met de stomste ga, vragen ah, dan heb ik zoiets van laat mij allemaal gerust. Ik heb liefde, hier om ja. mijn ding te doen. En ja... Maar dat zit ik... ook wel in die plaat, he? die rust en, en, en, ja. die, en die stilte eigenlijk. Ja. Zonder stilte zijn we dan. Ja, wel, uh... ja maar dat, en dat is eigenlijk heel bewust gekozen. Ja. ja. ja ik, hou, ik hou echt van stilte, want veel mensen denken van, ja, als muzikant heb je toch constant muziek op is. In mijn geval echt niet waar, want soms heb ik te veel. Ik heb te veel in mijn hoofd en dan wil ik echt niks horen. Mm -hmm. En dat is kei zeldzaam, want je hoort altijd wel iets ja. ik, ik, ik woon in het midden van het centrum van Antwerpen, dus ja, ik hoor constant een tram voorbij, sirenes, ik hoor de kathedra kathedraal constant uh, ja. luiden. Dat is niet erg, hè, maar stilte, dat is... Want als het echt, echt stil is, dan dat is dat ook een heel, heel rare ervaring. Hè? Als het, als ik heb dat nog een... nooit ervaren, denk ik, in mijn leven. ja. ja. Nee. Ik ook niet, denk ik. Maar ja, ja, er ik is altijd wel een geluid dat je hoort. Hè? De ja. bomen, hè, de wind door de bomen, de bladjes, de, de ijskast. Zelfs hmm. in the middle of nowhere hoort je toch nog altijd ja. iets. Ik denk, er, er bestaat ergens, denk ik, in Zwitserland een ruimte van een kunstenaar, want ik dacht dat ik dat ging uitvinden, maar <laughs> iemand zei mij onlangs dat dat al bestond. Ik wou een, een, een, een eigenlijk een ruimte uitvinden waar dat... ...pure stilte was, maar ik denk dat dat heel angstaanjagend is. Denk zo dat er in, in, in, Bel, in België ook is, denk ik? Ja? ja ik zou daar wel eens in willen gaan staan, maar ik, denk, ik weet niet hoe lang ik dat kan... Natiaan ja. begin je de, de op, op den duur je eigen organen te horen. Ja, voilà. Dus, dan dus je, hoort, dat... je hoort dan eigenlijk jezelf, dus en... dan heb je we weer geen stilte nee. Nee. En wil je dat dan? Ja, voilà. Dan met uzelf ja. Beginnen, allee, ik heb horen zeggen dat dat, dat, dat dat mentaal ook wel, wel, wel, wel heel raar is om, om in absolute stilte te zitten. Ja, ik denk dat ook. Ik ja, heb kijk. die dingen gehad, wat je zegt, is stilte. Mm -hmm. ja, dat is nu eigenlijk geen vergelijking, maar ik heb dat eens gehad op Pukkelpop. Ah ja. ja, ja. Er, er, overal waar je gaat, op Pukkelpop, maar echt overal, mm -hmm. hoor je muziek. Mm -hmm. Overal. En als je daar drie of vier dagen rondloopt, op een gegeven moment... Ja. En er is rust. Dat is heel raar, hè. Ik, ik weet, het, ik van muziek en ik zal er alles voor doen. Om. Ik ook, tuurlijk. Maar soms, is het, soms wil je reset. niks horen en ja. heb je hebt het daar dus gewoon niet. Hè? Ja. Nergens. Wat oké okay is, uh, chocrie, blijf vooral doen wat je doet. <laughs> maar ik vind, ja, het zoeken naar rust. Ja, dat is, ik dat is heb ook dat echt niet nodig. de plaats om te zoeken naar, naar rust op een festival. Maar, nee, maar ik snap toch, wat dat je bedoelt. Zo als echt. je echt naar een concert gaat, dat is niet één dat je er gaat zien, hè. dat zijn er ineens vijf of zes. Hè. Ja. Dat is veel, hè. dat, is, dat, je moet, dat is veel voor ja. je ja. brein om te verwerken. Mm -hmm. Dat is ook zo. En soms zeg je dan rapper van Oké, okay, bo, nee, ja, ik ga voilà. dat laten schieten, want het, het gaat even. Hè. Ja, op de duur komt dat ook niet meer binnen of zo. Ja, nee, nee, nee, op de duur komt dat inderdaad niet binnen. Zeg ja, we wij hebben hier de Beatles klaarstaan. klaarstaan. Uh -huh. A Taste of Honey. Ja, yes, er ging een verhaal Ja. Dat betalde, betalde. <laughs> yes. Ik heb ook halvelings... Ik heb heel veel in New York gezeten, ook tien jaar geleden. En uh, op een bepaald moment ben ik daar in een, in een club beland. En er speelde een band, Bambikino. En dat was een Beatles coverband. En dat was met... Ira Elliott, dat is een drummer van Nada Surf, maar dat zijn vrienden geworden. Dus ik ken dat in die. En de bassist van Cat Power. Dus ah, ja. ik wist dat we daar naartoe naar, naar gingen. Dus ik heb dan zo echt ook onderbroken op het podium gegooid. Dus ik dacht, ja, als dat toch <laughs> van bikino de Beatles in, in Duitsland is. Ja, dat is naar de stripclub waar ze elke week speelden. Uh, dus ik dacht, oké. Okay. Let's do this. Let's do this. Old school, echt zo, met kruisende greten en zo. En op een bepaald moment, soms tussen de nummers of tijdens de nummers, kwamen er burlesque danseressen op het podium. En ineens begon ze Taste of Honey te spelen. Ik kende dat niet, ik had dat nog nooit gehoord. En er kwam zo'n griet op het podium en die had twee bussen honing vast en die had hij helemaal leegspoten op zichzelf. En ja, <lacht> ik stond terecht op te kijken. Dat, dat beeld had nooit meer kwijtgeraakt. Nee, of <lacht> ik vond dat keigraaf. A night out in New York. <lacht> maar ik dacht wel van... Dat moet sporen achterlaten, letterlijk dan. Ja. Hoe <laughs> gaat als hij van het podium naar oh, een backstage ja. wandelt? Die had echt zo'n spoor van honing in. Ja, die plakt in, maar dat zag er kei schoon uit. Want die was echt helemaal bedekt, heel haar lichaam. En hij had dan zo van die flosjes over haar tepels in zo'n kei klein onderbroekje. Dat was de golden glow, hè? Maar die was glow, ineens zo'n soort van... Ja, een golden glow, inderdaad. <laughs> ja. Die was... Echt helemaal bedekt in honing, maar zo echt van die goeie lopende, die was zo glad. <laughs> ja, ik weet niet. Maar die honing... Ik vond dat ons toch wel eens lat, <laughs> Heb je dat nu goed begrepen, dat je zo langs je neus weg zegt, dat je eigenlijk bevriend bent met Nadas? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, popular, ja, hè. Ja, ja. ja. Ja, inderdaad. Ja, Daniel en, en Ira woonden in New York bij, naast het huis van een vriend van mij. Dus ik ben, ik ben er heel vaak geweest. Jezus in Williamsburg. Maar nu woont hij op de pizza. Nu zijn die allemaal, ja, kei ja, ja, Heel leuk, hele leuke herinneringen. Heel veel backgammon spelen vooral. Backgammon, <laughs> ja. alright. Ja, ja, ja. ja. Hmm. ja. We kennen zelfs de regels niet van, van dat spel, denk ik. We gaan naar de Beatles luisteren. Ja, we gaan naar Yusuf, ja, ja <laughs> oké. Okay. A taste of honey Tasting Much sweeter Than white do Do, do, do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste, taste of honey, tasting much sweeter. De Void, Love. De Void of Love van Alderson, hè? Yes. Uh, mooi, mooi, mooi. Goeie opener. Ja, hè? ja, ja. inderdaad. Dank <laughs> je. Um, ik ga even reclame maken voor volgende week. Volgende week, donderdag, uh, is er ook een rolcafé, maar weer een, een special edition. Oeh. En het zal met uh, niemand minder dan Mauro Pavlovski zijn, die mm -hmm. hier uh, de boel op opstelt, komt brengen met zijn platen die hij meebrengt. tussen uh, een avondje vinyl. Mm -hmm. All right. Met de mannen, met Carlo, die komt ook nog eens mee. En jij, Nel, jij, jij gaat ja, waarschijnlijk ik... er ook bij zijn, hè? Ja, ja, als er plek is in een auto, zal ik keer wel zijn. Zeer, zeer welkom. Zeer welkom. We zet de platen ernaar, opzij en zet je... Ja, het is dat, hè. Platen opzij, jij op die platen, klaar. Nee, nee. Oh. Dat <lacht> Ik wil maar zeggen, een vrouw mag wel plaats plaatsmaken voor wat plaats. Uh -huh. En als je zelf veel hebt, kunnen, misschien ook tegen het andere. Ah ja, brengt maken. wat mee. Hè. Ah ja, het is dat. Brengt hè, gewoon ja. wat mee. Wat je u, jeugd, je... Dan deed je het hardste om te zeggen, want het is nu aan mij die, die mag plaatje hey, Ik heb echt goede plaatjes nog van vroeger. Kijk eens hoor. Mijn aller, aller, allereerste singeltje was een um, Cheer you up in the pin van Barbarella. <laughs> <laughs> meebrengen, meebrengen. Dat heb ik nog altijd. Kijk eens hoor. Echt waar, ja... Ik hoorde dat op de radio en ik vond dat fantastisch. En dan heb ik een brief, een tekening zelfs. Ik denk dat ik acht jaar was of zeven. Een tekening naar Radio 2 gestuurd. Van, ik vind dit een mooi liedje. Mag ik, mag ik dat singeltje? En die hebben mij zo'n seven inchje gestuurd. oh ja. Altijd. Allee, jong. Ja. Dat is wel... Met Wendy van Wante <laughs> en die twee anderen. Ik weet niet meer welke. Drie naakte vrouwen, alleszins. Was dat niet Drie Tatiana? naakte vrouwen in, in Donsvieren. Was dat die Tatjana... Dat weet ik. Oh, ik de Pin-Up ik, ik wist totaal niet wat dat betekende. Dat, bij mij was dat gewoon, dat was gewoon een. Dat was een goed nummer. Dat was gewoon een goed liedje. Je zei, zei, kind, ik vond dat fantastisch. Mm. En mijn ouders maar lachen natuurlijk. <lacht> nee, die waarschuwde mij niet. Die waren gewoon. Ze zeiden gewoon: Ja, ja, Nel. Ja. Te shaken op de Pin-Up Club. Ja, je gaat dan maar overal keihard zingen. Vraag dat toch maar. Hè? Vraag dat, stuk dat maar op. Vraag dat maar. Je krijgt dat toch. Want die geraken er waarschijnlijk niet vanaf. Ja, en ondertussen is dat wel uh, een van uw. Uh, Wat was uw eerste, eerste plaat? Collectors' Items. Maar wij hadden er al. Ik ben de jongste van zeven. Ja. Maar ik moet wel zeggen, mijn eerste plaat dat ik effectief heb opgezet. En nu gaat het. Nu lachen, hè? Maar dat, nee, lachen eigenlijk niet. No. Vooral, ja, eerste plaat opgezet. Ik, ja, mijn zussen. Uh -huh. We waren allemaal fan van Wayne en George Michael. Snap ik. Um, en nog steeds zeker, George Blankt Michael, daar blijft men. Maar dat erzijde, ik heb de eerste plaat die ik opgezet heb, is Lionel Richie, waar dat <laughs> <laughs> Running With The Night op staat, die we vorig jaar gingen met Margot <laughs> Wallenbach gaan zingen hebben geweest. <laughs> en die plaat, die was je die vergeet, vergeet dat soms. Hè? Ja. ja, ja, ja. En die had je opgezet, ik zeg oh shit, die plaat en staat zo hello op en dance nee ja nee nee nee nee nee dingen ah ja ja oké where my friend the time is ah ja dingen oh ja oh ja ja oh ja oh ja oh ja oh ja Everybody oh Dank u. Voilà. Ja. Oh, Echt één iemand toch, ja. van, ons, van onze vierde. Dus All Night long, ja. Dat ja. Was een, en dan Elton John. Dat was ook een plaat waar dat stuck on you. Ja, ja is wat. Uh, mijn, ja, mijn, eerste, mijn eerste single mocht het u interesseren, dat was uh, het smurfelied van uh, vader Abraham. All right. Ook, ook amai. legendarisch. Play en ja, dat zit ook nog altijd in mijn playlist eigenlijk. Oké, okay, Ja, <laughs> je je je Dat bij, nee, nee, nee. Al, uh, ja. kwam dus op vinyl uit, hè. Ja, ja, toen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja en, nu, en nu komt ook de te kaas. Tegenwoordig, Kadri ook. Ja, ja. ja, voilà. Ja. En dingen ook, de Rode Duivels gaan naar Spanje mee. Uh... Oh ja. Uh, wacht, was dat, was dat ook... Rocco... Grad? Nee, dat was niet. Uh... Nee, dat nee, was Vultura, denk ik. Wild... De Rode Duivels. Dat ja? was Viltura, ja. Ja. ja, ja. ja. Oké, okay, sorry. In alle geval, uh... ja, <laughs> voilà. Zo'n zo plaatjes kan je volgende week dus verwachten. Ja, ja. ja. Zalig. <laughs> ja, vooral, vooral dat soort plaatjes, Ja. <laughs> Heel veel lachen en plezier. Ik heb, ik heb zo al ergens opgevangen dat, dat, dat, dat Maro er eigenlijk elk jaar al meer en meer begint, begint te zoeken ze van, ah oh ja, deze kan ik bijhouden voor, voor het einde van het jaar. Dus... wat <laughs> was dat toen? Haino? Oh, ja, maar ja. Ja, zwart. Um, ja. Ja, ja. We zijn onthoudtweiden. Ja, ontho uh, <laughs> het volgende dat we hebben staan is Skip James. Uh, ja. Nel. Hard uh, time killing floor blues. Ja, Skip James, dat is gewoon straight from the heart. De... Dat is ook gewoon de Great Depression. Mensen hebben niks. Ja. De mensen hadden geen geld om eten te kopen, om kleren te kopen. Hè? Waarschijnlijk die een tijd dat de zingende zagen zijn ontstaan. De cirkel is rond. Skip James uh, is gewoon ja, een van de grootste. Dan gaan we hem eens opzetten. hè? Ja. The times is in, every where well, you go. times are harder than ever been before. You know that people, they are drifting. Do to do, do, but they can't find no heaven, I don't care where they go. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. People, if I ever can get up off of this old heart-killing flow Lord, I'll never get out this low no more When you hear me singing this song People, you know these hard times can't last us so long Just dry long so Dit was Mermaid van Alderson. Uh, ja. Mooi. Dank je wel. <laughs> uh, ja, ik, ik heb altijd een beetje een fascinatie gehad voor uh, mythologische wezens, maar vooral sirenes en zeemermin. Ik vind dat zoiets, ja, hè, op het eerste zicht heel onschuldig, maar. Mm. Mm. Nee, uh, de ontmes. meeste schippers die, ja, die, die varen een boot wel te pletteren op de rotsen als ze, ze beginnen te zingen hè. Ja. Uh, maar ik vind dat wel een heel interessant en natuurlijk tot de verbeelding sprekend gegeven en zeker, ja, dat, dat moeten nummers over schrijven je ik... merkt dat eigenlijk ook aan je hoes hè? die foto ja. van jezelf dan absoluut, ja dus dat, is, dat wordt daar weer eigenlijk een beetje terug in doorgetrokken dat zou eventueel een zeemermin kunnen zijn of een sirene, dat is wat je wilt. Mm -hmm. Maar uh, toen is dat idee gekomen om ook voor, uh, met Glow in the Dark te werken. Dus ik had zoiets van: uh, ik wil, ik wil zo'n soort van uh, een aantrekkingskracht die eigenlijk een beetje gevaarlijk is. Dwaallichtjes als kind. Hè. Zo van, Dat mogen ze niet volgen, want dan gaat ze verdwaald geraken en dan gaat ze nooit meer thuis geraken. Maar ja, dat, Goh, my, dat is Dat is lang geleden dat dat nog gehoord hebt, eigenlijk. Ja. Een dwaallicht. Joh. Ja, een dwaallicht. Ik was daar bang van. Hè. Ik dacht echt, van, als ik dat ooit zin, ben ik, dan ga ik eraan. Ik ga dat volgen. Ik wil dat willen volgen. En ja, <laughs> dat dus is ik wilde dat met mijn, met, mijn, met mijn hoes ook doen. Dus we hebben er dan voor gekozen. Ik, ik had dat tegen de grafische ontwerper gezegd. van, zie, Ik wil werken met Glow in the Dark. En die zei, oh, dat is wel moeilijk, want dat is heel snel kitsch. Dat is moeilijk. En dan had ik gezegd van, ja, ik wil eigenlijk geen letters op de hoes. Ik wil gewoon dat, dat beeld is krachtig genoeg om voor zich te spreken. Gewoon, hey, de, de, de, de basic information moet er ergens op staan, maar van achter of van binnen. En, maar er moet, dat, dat moet licht geven in een donker. Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft een paar weken geduurd, maar ineens, ineens stuurde hem van, ja, ik heb een idee. We gaan gewoon de randen en de letters van achter gewoon met fosforiserende inkt bedrukken en dan heb je een glow in the dark. En ik dacht, jezus, zalig, hoe. En dan had hij hem zo'n make-up gemaakt, superschoon, maar een paar weken later, eh, ik ging het dan halen en ik ben naar Carlo gefietst met die make-up. Ik zeg, kijk, zo gaat het album eruit zien. En, ik, en hij kijkt van, hem Ik zeg, ja, dat wordt glow in the dark en dat is fantastisch. En hij zo, ja, maar wacht. En die vanil, ik zeg, ja, maar de vanille is sweet, dat is goed. Ja, maar ja, die vanil moet ook glow in the dark zijn. Ik zeg, ja, maar ik wilde, maar niemand wilde dat doen. Geen enkel perserij. Ze zijn ze allemaal van ja, maar oh, de audio-kwaliteit gaat achteruit. We doen dat niet, maar ik heb een plaat van Craftwork geluisterd: Glow in the Dark. Het <laughs> fantastisch en ik, echt, als die dat kunnen, kan ik dat ook. Heel lang gezaagd, heel lang gezocht, maar uiteindelijk dan toch wel een leverancier gevonden dat dat wilde doen. En dan dacht ik: Oké, okay, dat is dan Limited Edition. Ja. Ik, ik, uh, ik, uh, ik neem het risico van eventueel verlies op audio, maar er heeft nog niemand over geklaagd en ik heb zelf gecheckt. No way, dat hoor ik niet. Allee. Tussen, hmm. tussen de twee versies dan. Ja, no. dat, is, dat is echt minimaal. Maar het is wel heel leuk dat je plaat licht geeft in de donkere. Dan ik echt gewoon zo. Ja, dat is gewoon oud school, hè, dat je vroeger als kindje zo van die lichtgevende sterkers op je plafond hebt hangen. Ja, ja, ja. Je licht brandt en dan ja. doet het licht uit en dan. Ja, die even lichten. Ja. Ik kind dat met mijn platen ik ben er keihard blij mee. Tuurlijk. Ja. Dat is mooi. <laughs> en, en, en zalig dat Carlo dat toch, ja. Ja. toch wel heeft gezegd. dat hebt wel gehoord. Ja, ja, kom aan, we gaan dat doen. En dan zei Jelle, hè, mijn grafisch ontwerper, die zei ook: van Nel, kom man even doorzetten, niet ja. direct opgeven. Oh, echt in Duitsland, in Amerika. maar dan dacht ik: oh nee, Al die shippingkosten. Ja. Uiteindelijk eh, toch bij Dunk. Het is gelukt. En is yes. dat, dat is dan in Europa of is dat in, in, België. Amerika, in België zelfs? In België. Oh, kijk, is Kijk, eens Yes. Ik en ben en dat is dan, kijk, dat geeft dan een volledige... Ja, uh, echt, korte, korte keten. Korte keten. geeft ook een volledige andere dimensie aan die plaat. En... Tuurlijk. Ik ben zelf, ik ben naar daar gegaan. Ik, ben, ik stond bij wijze van spreken naast de persten. Dat is hem drukte. Och ja. Dat is, kei, dat is in Zottegem een heel verhaal. Echt, auto in pannen onderweg naar daar. Ik heb die mannen nog moeten bellen om mij te komen halen aan het begin van de oprit. Ongelooflijk. Toen dat takeldienst mij daar had afgezet. <lacht> ja. Ja. Maar ja. Je hebt okay. zo wel eens iets zien verschijnen op sociale media dat van, was echt van, hoeveel... van pannen en dat je eigenlijk in zijn pan stond. Maar echt ja. waar. Pannen, dat was echt gewoon hoeveel pech kunnen hebben. Ja. En dan ook pech. Mijn eerste testpersing Net hetzelfde. Ik ging naar Carlo, want hij heeft een goede installatie. We ja, gaan luisteren. Ik was super excited. Dat zag er mooi uit. We leggen dat op. stond Free Jazz op. Och, nee, hè. <laughs> De verkeerde mal gebruikt. Echt waar. Dat was gewoon de verkeerde master. Ik weet niet. Aan mij lag het niet. Ik heb de juiste dingen doorgestuurd. Maar, Allee, We hebben daar snel recht gezet. Ik heb die wel even gebeld van, mannen, aan, dit dus kan niet. Nee. Mijn release is binnen drie weken. Fix nu. it. Oh nu. Echt. Even stressen. Ja, ja even dat is even, echt uh... stress. Dat is echt niet leuk, want je <coughs> denkt ik ben hier goed op tijd en ineens moet dat naar uw cutter zeggen van shit, mm, ja je hebt eigenlijk de verkeerde master gekut. Dat oh, nee, was echt niet leuk, maar het is toch allemaal goed gekomen. Ja, zeker. Maar ja, de weg naar was een beetje... Oh my was een heldentocht, laat ons, laat nou, ons De processie uh, van echternacht. <laughs> Jesus. Ja, een prachtige hoes en een prachtige plaat. Dus uh, Nellie, ik hoop echt dat je daar... Uh... Ja, ik hoop ook echt dat dat een beetje wordt opgepikt. Ja, en dat, dat, dat, dat dat wordt opgepikt wordt, en dat je, dat uh, je, dat ja. je toch wel... Ja, ja, dat zou heel fijn zijn, hè. Ja, zeker. We gunnen dat je <laughs> van harte echt wel. Eh uh, we hebben Sibyl Byers staan met ja. Tonight. Ja. Ja. Laura. Oké. Tonight when I came home from work heard Tonight when I came home from work Sat in my kitchen, buttering himself for bread And the cat was on his knee and smiled at me Tonight, when I came home from work Tonight, when I came home from work There he, unforeseen Passed the guitar and said I better my car right now Won't you please give me your tune We had a change of the moon We had change of the moon Tonight when I came home from work Tonight when I came home from work came home from work There he, unforeseen Changed in an easy chair and said What's that sorrow you bear? And I could tell him he understood He gently took my arm He listened to my tears till dawn I dedicate this song to you change of the moon we had changed met U-Turn. Uh, dat was een keuze van Yves. Uh, ja. Een Franse band? Ja. Uh, een uh, film. Ja, ik ken dat nummer. Goh, ik, ja. Ja, ik kan mijn, ja. Je vais bien. t'en fais dat, dat was de film. En deze was eigenlijk uh, ja, het, het, het thema nummer erover. Eh, het ging over... Dus, hem. Uh, de, de, de, de, de titel is ook uh, Lily. En ja, dat was dan eigenlijk ook het... Uh, Hoofdpersonage van die film. Was dat zo niet in de jaren 2000? Ja, ja. Ik ja, ja, ja, ja. dat mij ook wel wat links. Die, met, die met die bekende Franse actrice die daarna ook uh, naar, naar Hollywood is gegaan, die blond en uh, ik ben haar naam even kwijt. Uh, die, uh, hmm. Maar die, die, zat, die zat toen in die film en dat was, uh, was een goede film en ik vond, uh, vond dat nummer ook niet slecht eigenlijk. Ja, oh, nee. dat nummer doet mij denken aan een band, Athlete. Maar ja, zwart. Ja. En is ook mijn meer mijn meer, meer, meer, meer, meer op de hoest. Ah, dus, ja. uh, Ah, Alles nietsjes toeval, toeval. Ja. ja, ja. Zeg, we zijn hier bijna aan het einde. Hè? Nog een klein kwartiertje. En mm -hmm. uh, we gaan wij hier stelijks aan afronden. Uh, maar we gaan nog eventjes nog wat babbelen. Hè? Dat mag, um, wat is, wat, Hoe ziet de, de nabije toekomst er voor u uit? Qua toeren en uh, mm -hmm. optredens. En voor uzelf En al dat niet met Stef Camille. ja. Uh, ik heb nu een paar soloshows klaarstaan met Alderson. En uh, ik ben ook bij mensen thuis in een living aan het spelen solo. Dat is eigenlijk wel leuk, dat is heel intiem, maar ik vind dat heel fijn. Mm -hmm. Wegens ja, gebrek aan iets anders, maar ik, ik speel gewoon graag, dus hè, dat is fijn. En ik hoop dat er gewoon nog wat andere, nieuwe shows bij komen. Maar ik ga die muziek een beetje voor mijn eigen laten werken. Ik kan daar gewoon op goed vertrouwen, daarin geloven dat dat wel komt. Mijn um, stef, de plaat is zo goed als af. En uh, die zal voor het voorjaar van 2024 worden. En er staat al een tour gepland. Tot aan de zomer, denk ik. Met een stuk of 15 shows. Dus uh, dat ligt al wel vast. Met de Golden Glows, net hetzelfde. Die plaat is ook vorige maand uitgekomen. En er staan nu een stuk of tien, vijftien shows... Uh, Over heel Vlaanderen dan nog? Ja. Uh, ja. Een druk voorjaar, eigenlijk. Ja. Uh, 24. Ja. Maar wel leuk. Maar dat mag wel. Zeg, na, die, na heel die lockdown en al die ja. toestanden. Er is echt iets serieus veranderd. We, ey, gewone mensen voelen dat misschien niet. Maar als, als muzikant gevoelt dat er. Er komt minder volk naar de zalen. Mensen hebben ook minder geld. Vorig jaar was het energiecrisis. Ja. Alleen, het is ja. niet gemakkelijk. Mm. Het is echt keiharde jaren geweest. En ik heb, ik heb het gevoel dat heel veel um, organisatoren ook een beetje de kat uit de boom kijken qua bookings. Van ja, we weten niet zo goed wel oh. of niet, wel niet. Ja. Mensen, eh, hetzelfde met ticketverkopen. veel mensen komen ja. pas last minute. Vroeger kocht iedereen op voorhand. Nu is af van ja. ja. 9 van de 10. Go ja, ik snap wat ja. Dus om een zaal vol te krijgen nu is echt niet gemakkelijk. Het is eigenlijk dat ik wou zeggen. Het is, het is gewoon... En dat is ook het eerste dat eigenlijk wordt geschrapt in het budget eigenlijk. Hè. Als, ja, de, als je niet rondkomt, dan is... zeg je van ja ik koop liever een brood dan aan dan een show te gaan kijken. natuurlijk ja, natuurlijk. En je begrijp dat ook. alleen dat is niet leuk om honger te hebben. Hè. Maar het is wel heel frustrerend als muzikant als er ja. shows... Ik heb het twee jaar geleden een paar keer gehad dat er een show werd gecanceld omdat een opkomst te weinig was. En ja. dat, zelfs als het, als het zou laten doorgaan, dat verlieslatend ja. was. Ja. Ja. Maar dat is nee, gewoon wow. echt... Dat is gast. gewoon waanzin. Gewoon. Mm -hmm. Maar dat is ook... Allee, daar word je ja. gek, van. Dat, dat word je gek niet, van. dat is niet oké. Okay. Nee, maar ja, maar, wat kun je doen? Het is wat het is dan. Maar uh, Nel, um, mensen die je willen boeken, bijvoorbeeld... Uh, ja. Is dat via u? of Heeft ja. u een boekingskantoor? Ja, dus jij zelf. doet alles zelf. Ja, je kunt mij terugvinden... Het gemakkelijkste is op de sociale media ja, eigenlijk. Dus uh, via Messenger en ja. of Alderson, dat ben ik allebei. Ik heb twee verschillende accounts, maar uiteraard ben ik je allebei. <laughs> Of gewoon nelgoldenglows.be, dat kan ook. Ik check mijn mail elke dag. <laughs> nee, nee, maar dat is goh, want ik had, uh, ik, zeg het, ik had dat van de week tegen iemand gezegd en nee, nu was het zoeken naar hun boeken. Ah ja. En ik zeg, voilà. ja. zeg wel ja. zelf. Ja. En, en, ja, we vonden En ik vond ook niemand. Ik zeg, ja, maar ik zie ze donderdag, maar nu weet ik dat ook wel. Uh, ja. Vrijdag, ik, nu weet ik dat ook wel. Uh, kan ik dat gewoon doorgeven dat je bereikbaar bent via sociale media ja, voilà. als je, toevoegen, als of je teletien, gewoon een berichtje ja, stuurt ja. Ik leer, ja, allee, dat Saint komt Jean. wel ergens Zeker. bij mij terecht maar ik denk dat wij wel want uh, Stef Camille Carles staat geplant in de casino in Sint-Niklaas ja ik denk Klopt. dat wij wel eens gaan gaan. Hè. Ik dacht dat dat 30 maart was, denk ik. Ja, ja zoiets, dat kan. Ik, die die datum staat sowieso vrij, uh, op dit moment nog. Ja. Dus uh, wij komen zeker langs. Ja, we nu zeker, zijn. Kijken, ja. zeker uh, bezig te zien. Maar we gaan nog één nummertje draaien en dan gaan we afscheid nemen. Want ik kan nog niet zo makkelijk afscheid nemen. <laughs> Oké, okay, dat is goed. <laughs> lief. Alsjeblieft. Ik heb daar juist in heel, heel kort... Amai, heel kort mm -hmm. heb ik daar een uitlegje over gekregen van een prachtige plaat. Grammy gewonnen toen. Dat kan je wel zo kwaad was. <laughs> ja. ja. Morning Faces is, redelijk, face is, is ja. de plaat, ja. Maar wel, ja. Een wel een heel mooi nummer. Ja. Dat is ook echt een plaat om, om, om s morgens op te zetten, eigenlijk. Met, met een goede tasje koffie of, of een thee, wanneer wel. Dat hangt er vanaf hoe dat mijn gemoedstoestand is. Ja, ja, ja. Misschien best eens, een zondagmorgen uh, dan. <laughs> Liefst met een klein stripje zonder bij. Ja, ah, ja, kijk eens aan. Kijk eens aan. Voilà. Nel. Ja. We gaan eindigen met een nummertje van u. The Alice Way. Je hebt ah, ook yes. gevraagd. Ja. Ja. Um, vertel maar. The Alice er nog Way. Iets over gebeld, ja, dat talen. is eigenlijk een beetje Alice in Wonderland in een song. <laughs> Verwoven. Um, een beetje eh, wat dat de maatschappij van u verwacht voor obstakels staan dat je het eigenlijk niet weet van oké, okay, als ik dit doe wat is de uitkomst ik voel mijn eigen soms eigenlijk een beetje als Alice in Wonderland in deze wereld van, het moet altijd zo en zo en zo of het kan beter en je moet dit en je moet luisteren naar de bazen en je moet... dat is, het, is, het is niet gemakkelijk het leven is niet gemakkelijk dus je moet daar zelf eigenlijk een soort van kleur in geven gelijk dat zij de roze-rood kleurt. Ja, ja. Dus ja, voor mij is dat eerder een gevoel... Ik heb dat in een song verwoven, omdat ik mij heel hard verwant voel met Alice. Ook al is dat een klein, jong meisje. van Heel lang geleden. Maar ja, ik vind dat toch... Er zit veel meer in dat verhaal dan gewoon... Het verhaal, ja, het van, het verhaal het van het meisje dat in, meisje, ja. in de ja, rabbit hole snapt, dat is echt wel, er schuilt nee, nee. heel ja, veel... Die rabbit hole betekent iets. Filosofie en, en, achter. Veel dat veel konijn uh, met de uh, klok uh, en alles. Symboliek, uh, volonté. Ja, uh, ja dus allee, ik eindig dan ook. Ik heb, mijn album is gededigeerd to all the white rabbits out there. We, <tieft> we are the white rabbit no one else has seen. Voilà. Oh, Dit gezegd zijn als ik volgende week naar Alice in Wonderland ga kijken. Ik ga dat ook doen. Ook ik kan aan uw woorden denken. Het zal wel zijn. Dank u wel, Nel. En uh, dank dank Veel succes met je nieuwe plaat en tot de volgende. Merci. Wij duimen voor u. Dankjewel. It's the rabbit pimple out of a hat It's the drink me, eat me away It's the Alice way of talking to a cat A second's go extinct just like the dodo Sometimes a run a race where everyone's a winner the feeling being always alone. It's the drive the life we're living in. It's the